We zitten hier gezellig in Café Libertaria met een hele hele hele hele hele, hele erge volle bak. We hebben namelijk uh, naast Jurrien Koopmans hebben we ook nog heel kort, heel eventjes, Peter Beukeman. Hij komt vanaf een hele speciale locatie, dat hoort hij allemaal zo meteen. En dan hebben we ook nog uh, Otto Vrijhof, Klaas uh, Wassenaar, uh, Henk en ja uiteraard mijzelf. Ja. Goed, uh, ja, uh, laten we meteen maar even beginnen met uh, het goud, zilver en uh, de bitcoins. Ja, het goud. Een interessante week geweest. Goud heeft zelfs even boven de 1300 gezeten. Zit er nu net onder op 12,96,50. Mm -hmm. Olie maar liefst 45 dollar. Mm -hmm. Dus ja, dat uh, gaat toch omhoog. Oké. Okay. En ja. uh, dat gaat er nog wel gevolgen hebben. Dus naast dat, uh, dat het dure tanken wordt, dat we uh, uiteindelijk wat gaan merken van de hyperinflatie van de, van de euro. Nou inderdaad, de inflatie in april is het, geloof ik 20% stijging. Dat in één maand wat, wat toch een behoorlijke, behoorlijke stijging is. Mm -hmm. De pomp is natuurlijk wel een groot deel dus vast, want het zijn alleen maar accenten. Maar ja, dit, dit gaat wel pijn doen. Mm. Nou, we gaan het zo meteen nog even hebben over, over de, de toestand in Venezuela, ook in Suriname. Daar gaan we ook nog even zo meteen naartoe om te kijken hoe het daar eraan toe gaat. Ik kom ook nog even wat met wat uh, cijfertjes. Maar ook met wat lichtpuntjes. Maar eerst nog even de bitcoins. Die heeft eigenlijk geen last van staatsschuld. Want die, heeft, uh, ja, die staat nu uh, veel omhoog uh, geschoten naar de 400 euro. Dus uh, hm. ja, dat is hartstikke mooi. Dan hebben we nog uh, de index. En die staat op uh, dit moment op... Even erbij halen. Op uh, 225.26. En hij is uh, dalende. Mooi. Hij gaat niet erg high. Uh, maar wie uh, altijd uh, dalen is, is de staats... Of tenminste, wie, uh, uh, wie altijd verder daalt in de rode cijfers. Dat is de Nederlandse staatsschuld. Die staat op 482,5 miljard in het rood. Ja. Hebben we alles gehad, hè? Dan gaan we even naar de nieuwsberichten. Maar, ja, want uh, even kijken. Laten we beginnen met uh, de Afsluitdijk. Daar is uh, iets mee aan de hand, hè? Ja, nou ja, de Afsluitdijk die wordt, uh, wordt opgeknapt. En dat was al uh, langer uh, bekend. Maar daarbij wordt er ook eventjes 13 miljoen euro aan kunst uitgegeven op de Afsluitdijk. Oké. Okay. Ja. En wat moet en, je daarbij voorstellen? Nou, er is één kunstenaar die gaat daar onder andere een heel groot uh, paard neerzetten. Maar dat mag allemaal eventjes 13 miljoen euro kosten. Oké. Okay. En ja, dan vraag je af hoe, hoe zijn ze dan aan die uh, kunstenaar gekomen. Dan is het natuurlijk wel opvallend dat hij een paar maanden geleden dat hij samen met de top van het kabinet, want het gaat om Daan Roosegaarde mm -hmm. naar het World Economic Forum in Davos is geweest, okay. samen met uh, Mark Rutte, Jeroen Dijsselbloem, Edith Schippers en Liliane Ploumen. Mm -hmm. nou ja, als je met uh, hem daarpoot, dan kun je kennelijk uh, ...wel in aanmerking komen voor een, uh, een prestigeproject, wat natuurlijk met, uh, met, met 13 miljoen euro, ja, laten we eerlijk zijn, dat heeft natuurlijk ook heel veel te maken met uh, prestige. Ja, maar bedoel, er krijg je dan ook iets uh, voor terug. Ik bedoel, kunst, dat wordt, uh, wordt over het algemeen wel aangenomen. Als het een beetje mooi is en mensen willen ervoor betalen, wordt het ook altijd uh, flink wat waard, hè? Uh, zal het ook met zijn kunst uh, zijn? Nou, het is, het is voor het landschap. Hè? Het is niet iets om, uh, om, om te verkopen. Het is niet voor Sotheby's. Nee, het is gewoon de versiering van Afsluitdijk. Daar komt het op neer. Oké. Okay. Dus uh, ja, wij betalen als belastingbetalers 13 miljoen euro voor het versieren van Afsluitdijk. En ik denk, ja, proberen gewoon uh, op, op zich is goede infrastructuur hoort op zich al een versiering te zijn, hè? Dus ja. het zakelijk, doe gewoon. Ja, er zit gewoon een paar leuke bloemetjes langs de weg, een paar leuke boompjes. Mm. Ja, ja. Of, of laat kunstenaars uh, ja, eigen ideeën erop loslaten, gewoon pitchen. Ik bedoel, als je toch uh, zichtbaar wilt zijn in het landschap, ja, waarom, waarom moet de overheid daar dan voor betalen? Als jij graag uh, jouw stempel ergens op drukt, dat uh, toeristen jou over, uh, over 20 jaar nog zien, op een belangrijke plaats, uh, Afsluitdijk is toch wel uh, samen met de Deltawerk, het is een van de, van de trekpleisters van Nederland. Nou, wat mij betreft uh, kunnen die kunstenaars, als ze hun daarop willen uitleven, dan kunnen ze daarvoor de rekening zelf ook wel betalen. Wat denk jij? Ja, nee, daar ben ik het helemaal mee eens. <laughs> ik vind dat raar dat wij ervoor moeten betalen. Weet je wel. Dat is wel vaker met, met, ik zeg het wel vaker in de uitzending, ik bedoel... De lelijke troep die ze op die rotonde schooien, weet je wel. Mm -hmm. Ik geloof dat we hier ergens hebben dan een rotonde en hebben ze een stuk staal, een stukje treinrails, zeg maar, zo'n biels. Mm -hmm. We staan recht of die staat dan scheef. Ja, ja en dat is alles, weet je wel. Mm het -hmm. zijn dan duizenden euro's te hebben gekost. <laughs> ja. ja. ja ik, ik... Euh, ik begrijp het niet en ik, euh, ik heb nog nooit iemand gesproken die het mooi vindt. Dat er iemand is die het vrijwillig vooral zou, voor zou hebben willen betalen, weet je wel. Ja, we gaat het dan op zijn minst kraut vinden, weet je wel. Dan wordt het vrijwillig voor betaald. Ja. Ja, goed, ja. Ik heb begrepen dat de Libertarische Partij daar nu bij bezig ja, is. Ja, he? daar hebben we zometeen een berichtje over. Dus, uh, Oké. Okay. Ja, we waren nog voor zometeen. Ja, we hebben nog, uh, je hebt nog een paar andere nieuwtjes. J jij gaat ons trouwens zometeen weer even verlaten. En dan komen uh, Otto, Klaas en uh, uh, Henk ervoor terug. Mm -hmm. Maar eerst doen we nog even twee berichtjes. Ja, je had ook nog iets over uh, Ban Ki-moon. Wie was dat ook alweer? Dat is uh, de VN-baas, of de baas bij de Verenigde Naties. Oh, Oké. Okay. Nou, de Verenigde Naties is een soort van wereldautoriteit, hè? Ja, uh, ja, een van de vrij en zeg maar. Ja, ja. Nou, en zij zeggen tegen de Europese leiders, jullie moeten vluchtelingen gaan... Uh, Herbergen. Wat anders? Ja, geen idee. Oké. Okay. <laughs> maar dan anders dan voldoe je niet aan de, aan de wetgeving. Oké, okay, maar zijn er geen represailles of zo? Nou, nog niet. Het is, het is vooral dat ze druk, uh, druk uitoefenen, hè? Uh, uh. Heeft, hij, andere, heeft hij al een paar mensen in zijn huis opgenomen? Ja, je, je kunt. Het, het andere, andermans geld geeft natuurlijk erg makkelijk, uh, makkelijk uit. De VN wordt betaald door de Europese landen. Onder andere in Amerika. Mm -hmm. uh, dan is het wel een beetje bizar... ...dat uh, zij op deze manier... ...die landen onder druk zetten... ...om belastinggeld uit te geven. Als het nu een andere was... ...kijk, stel dat, dat Ban Ki-moon... ...de hoofdsponsors zijn van Nederland. Hè? Mm -hmm. Dus laat ik zeggen... ...dat uh, een derde van wat uh, Rutte uitgeeft... ...dat het bij Ban Ki moon wegkomt. Dan is het natuurlijk een ander verhaal. He, wie betaalt, bepaalt. Maar... Dit is eigenlijk iemand die uh, ook van het belastingpoet aan het uitvreten is. Mm -hmm. En die gaat dan andersom. Die, die, die, die, die krijgt dus geld van landen. En die gaat tegen die landen zeggen: Voor jullie moeten meer geld uitgeven. Mm -hmm. als, als, als de VN nu bijvoorbeeld had gezegd: van nou, he, uh, uh, landen die uh, vluchtelingen herbergen. die hoeven geen contributie meer aan de VN te betalen. Maar dat zegt hij ook niet. Dus ja, ik, ik, ik, vind, ik vind het een hele vreemde stellingname van iemand die in mijn ogen hier de nationale soevereiniteit van landen zou moeten respecteren. Uh, de, de wereld is opgedeeld in landen, landen concurreren met elkaar. En ja, ik denk dat er, dat er helemaal niets goeds is aan een wereldautoriteit die boven de landen komt te staan. Zoals ja. bijvoorbeeld de Verenigde Naties. Ja. Ja, nee, klopt helemaal mee eens. <laughs> ik, altijd, ik, ja, ik zeg maar altijd zo min mogelijk autoriteit boven je hoofd. Dat is uh, het beste. Uh, even kijken, de laatste berichten uh, dat je had uh, hierin was een uh, biometrisch simkaart. Ja. ja, alle landen moeten iets doen aan terrorismebestrijding. Uh -huh. Zo Bangladesh, hè, want dan speelt dat ook. Uh, Daar dat, dat, dat wordt zo nu en dan ook een iemand uh, neergelegd. Nou, en dat uh, gaan ze het nu doen met een... Uh, een biometrische registratie van alle simkaarten. Okay. Dus je had op enig moment had je een he hele dikke rijen voor uh, het overheidskantoor. Want iedereen die zijn telefoon niet biometrisch laat registreren, die heeft straks geen telefoon meer. Okay. Nou, maar uiteindelijk betekent het natuurlijk dat de overheid. Hè, je, je, je krijgt grip op alle telefoonnummers. Dus het is uh, ja een gigantische bureaucratie. Dus je kunt je afvragen, ik, ik, ik zeg dat wel vaker, dat meer veiligheid uiteindelijk ten koste gaat van belangrijke vrijheden die we als, uh, ja, als libertariërs graag willen hebben. Mm -hmm. Ja, ik vind inderdaad best wel eng. Ja. Uh, binnen wanneer is dat ook hier in Nederland zo? Uh? Kijk, als in, in Nederland heb je prepaid telefoons. Ja, ja. Nou, in een prepaid telefoon zit een prepaid uh, simkaart. Dus je zou in principe met die prepaid uh, telefoon, zou je inclusief simkaart kunnen verhandelen. Er ja, ja. gebeurt wel steeds minder. En ik geloof ook uh, dat met die kaartjes, hè, want het gaat, het gaat steeds minder van fysieke kaarten, uh, moet, je, moet je dan een account hebben bij de provider om hem op te waarderen. Mm -hmm. Dus er zijn al, al steeds minder uh, anonieme simkaarten. Dus ook in Nederland zie je wel de ontwikkeling dat, uh, dat autoriteiten daar wel steeds meer grip op krijgen. Maar met een uh, prepaid telefoon zou je in, in, in theorie nog uh, anoniem kunnen bellen. Ah, oké. Okay. Ja, ik vind, ik vind het best wel raar. Dat doen ze dan omdat ze dan de terrorisme willen bestrijden. Dat ze dat is altijd, weet je wel, dat, dat, dat bullshit argument. Maar soms hebben we hebben een bericht trouwens over dat er in Nederland ook al gigantisch afgeluisterd worden. En dat wordt nou officieel eindelijk bij wet ook... Uh, uh, ...vastgelegd dat het mag, wat ze al uh, jaren doen. Maar mm -hmm. desondanks, dat dan nog werkt het niet. En dan worden we zometeen moeten al die telefoons dan geregistreerd zijn en zo. Mm -hmm. ja, ik durfde weer dat ze dan alsnog geen terrorist weten te pakken. Nou, je hebt, je hebt in Pakistan heb je een, uh, heb je een soort van, van islamitische partij die daar aan de macht is. Mm -hmm. Die steunt weer een uh, islamitische partij in Bangladesh... Pakistan krijgt weer wapens uit de VS. Dus het ligt allemaal heel, uh, heel, heel krom, laat ik het zo zeggen. Mm -hmm. En uh, ja, je, hebt, je hebt dus uh, islamitische activisten. En die hebben laatst uh, bijvoorbeeld uh, iemand die... Ga, de, de, de, de hoofdredacteur van de van de, van de gay krant hebben ze, die, uh, die hebben ze doodgemaakt. Oké. Okay. Dus zij hebben nu ook een soort van... Uh, Theo van Gogh geval, laat ik het zo zeggen, meerdere trans, want daar, ja, daar is nog wat minder veiligheid dan hier, omdat de overheid eh, ook nog wat minder doet. Maar in ieder geval eh, heel Europa, de VS, iedereen die, die, die roept in, in Bangladesh op om meer eh, te gaan doen aan veiligheid. Nou, en dit is een van de dingen die ze nu gaan doen. Dus ja, wat je ziet is, uh, er zijn dingen die op de wereld gebeuren die je niet kunt voorkomen. He, laten we eerlijk zijn, dat, dat geldt ook voor Nederland. Wij hebben niet kunnen voorkomen dat, uh, dat Theo van Gogh werd vermoord. Zelfs als zouden we een politiestaat zijn, dan is het nog de vraag of dat, uh, of, of dat kan. Nou, überhaupt dan en, de vraag of Theo van Gogh uh, überhaupt zijn mond op te mogen open doen. Dat is inderdaad dan ook de vraag... Nou, en, en, en, en, en uiteindelijk denk ik dat, dat het vermoorden van mensen, dat is volgens mij nergens op de wereld gelukt. Dat valt gewoon niet te voorkomen. Nee. En ja, dan is het wel grappig dat, dat, dat, dat er nu allemaal veiligheidsmaatregelen worden genomen. Maar veiligheidsmaatregelen geven ook vaak een stukje schijnveiligheid. Ik weet ja. niet of je bij een bevrijdingsfestival bent geweest... Ja, ik wel um, even, maar dan zie je van die, van, van, van die borden voor de crowd crowdmanagement uh, uh, en, en afzettingen en dat soort dingen. Dus je hebt uh, zo nu en dan uh, een beetje de indruk als, als, alsof je een, een, een concentratiekamp binnenloopt, dus het voelt absoluut niet vrij. Nee, ik denk dat Henk er zometeen ook nog een onderbuikgevoel bij heeft. Want daar gaan we zo meteen ook met hem over praten. Dus, uh, we gaan okay. verder. Nee, maar die grote draak van veiligheid is gewoon dat, ja... Uiteindelijk willen mensen, denken mensen dat je dingen kunt voorkomen. Maar ik denk dat je helemaal niks voorkomt. Nee, klopt, inderdaad. Dus ja, hoe meer, hoe meer vrijheid je opoffert voor een uh, hoop er een beetje veiligheid terug te krijgen, dan... Uh... Mm -hmm. Ja, uiteindelijk verlies je allebei. Uh. Ja. Het was uh, Benjamin Franklin, geloof ik, hè? Mm -hmm. Ja, die het zei. Nee, goed, ja, dankjewel, in ieder geval Jurien. We gaan nu heel eventjes Peter Beukeman opbellen. Even kijken waar hij uithangt. En ja, daarna gaan we even verder met uh, Otto Vrijhoff, uh, Henk en... Klaas. Klaas, ja, inderdaad. <laughs> en uh, met hen gaan, uh, gaan we het in ieder geval hebben over, uh, over de Bevrijdingsdag. Hoe vrij zijn we überhaupt in Nederland? En we gaan ook even kijken hoe het in Venezuela is en in Suriname. Want uh, ja, er is waarschijnlijk uh, hoop voor Suriname. Dat hoor je zo meteen allemaal. En we gaan nog even kijken hoe het is met de Libertarian Party in de Verenigde Staten. Want ja, die hebben heel erg geprofiteerd van Trump. En dat hoor je allemaal zo meteen. Maar eerst gaan we even een uh, digitale verbinding maken met Peter Beukman. Peter, Peukelman. Hallo Peter. Hallo Johan! Ja, je, je klinkt een beetje ja. anders dan normaal. Maar het komt omdat uh, je, je zit namelijk op een hele speciale plek. hè? Ja, ik zit op zo'n zo grote cruiseboot uh, bij de Bahama's in de buurt. Oké, oh, oké. Okay, okay. Een drijvende plek. Oké, okay. en je bent ook uh, bij zo'n uh, belastingparadijs geweest en zo? Ja, dat zijn een heleboel van die belastingparadijzen. We zijn uh, net bij de Cayman-eilanden geweest. En ah. daarna nou naar de Bahama's toe. Even je een koffie met geld afgeven daar. De, ja, koffertje koffertje je vak Een koffertje met bitcoins. Ja, er ja, mooie veel mooie, mooie uh, huizen staan er allemaal. Er zijn natuurlijk veel rijke mensen die daar, die daar ook echt gaan zitten. Want het, zijn, het is natuurlijk wel een mooie omgeving. Maar het is natuurlijk voornamelijk bekend als belastingparadijs. Uh, Zowel de laatste tijd dat het steeds moeilijker wordt. Oké. Okay. Naar nou, Panama. ja, ja, ja. ja. Ja. Ik heb nog een paar libertarische dingen gedaan. Oké, okay, vertel. In, in, in Miami. Oké. Okay. libertarische dingen. Het was, uh, ja, het was, uh, er was... Want kan er zo'n vliegtuig overvliegen vliegen met... Uh, Want to shoot machine guns, lock and load Miami. Ik Nou, dat, dat kan je in Nederland niet doen. Hè. Dat is wel uh, illegaal natuurlijk. Yeah, yeah. Dus, uh, en dan heb ik de, de Uber genomen. Dat is ook heel makkelijk. Het is een uh, vrij, vrij marktinitiatief. Je drukt op een knopje op je telefoon. Er komt een auto voorrijden met... Uh, ja, sharing en gewoon uh, een privé iemand met een auto. Mm -hmm. En dan, rij je, dan uh, rij je zo naar je bestemming toe. en uh, nou, ja, ook nog een leuk gesprek met een Argentijn gehad. Die, uh, die ook al uh, kapitaalvluchtproblemen had gehad. En uh, ja, heeft veel te maken had met politici. Ongeveer de overheid. Ja, dat is een maffia en... <laughs> en dat was, uh, was wel een leuk verhaal. Oké, okay, cool. <laughs> ja, die Argentijn had allemaal problemen gehad om zijn een zuurverdiende geld weer uit Argentinië te halen. 30.000 oh, okay. Dat, 30 dat is allemaal via toeristen. Had hij dat eruit moeten smokkelen met uh, cash duitjes kleine cash-up-dadjes. Oké, okay, hij gewoon... dus die begreep die goed waar het over ging. Uh. Had hij niet gewoon even via bitcoins kunnen doen of zo? Dat zei ik ook, ja, Maar dat, ja, toen de tijd was hij nog niet zo uh, mee bekend. Oh, Oké. Okay. Maar dat was wel. Geweest inderdaad. Ja, ja, ja. Hij had er wel van gehad. Ah, okay. En wat ook leuk is aan die, aan die cruise schepen die komen natuurlijk met uh, 4000 man of zo, zitten er, geloof ik, op deze boot. En als ze dan ergens aankomen, dan hebben ze kennelijk gewoon bedongen dat er geen douanes zijn om iedereen uitgebreid te gaan zitten controleren en, en stempeltjes geven voor uh, visumbedragen en zo. Mm -hmm. Dus je loopt gewoon zo een nieuw land in, je loopt gewoon het lot op. En, dat is het dan. Uh, je wordt alleen even door de kunstpersoneel gezegd dat, dat je van de boot op bent en weer terug als je op de boot komt. Oké. Okay. Maar het is een beetje, dat is het kan ook wel mogelijk. de grond dat uit aan hoe je gewoon kan rijden zonder school? Oh, ah, dus je kan gewoon drugs meenemen ofzo? Mm. Nee, ze hebben wel... Ze hebben wel uh, ook, um, rutgecheckt van die de bagage, maar het is, het is wel van de cruiseboot zelf, dus het is allemaal wel wat vriendelijker dan, dan bij de ja blikvelden. Oké. Wil niet de mensen heel erg irriteren, bedoel. Ja ja ja ja. Oh, nee, dat snap ik ja, dat is inderdaad uh, ja klantvriendelijk. <laughs> uh, maar goed, wanneer ben je weer terug hè, van je zonnige bestemming? Aan ja, de zon. Oh, zondag. Oké, okay, oké. Okay. Nou ja, tof, joh. Ik zou zeggen, geniet in ieder geval nog heel erg ja. van je vakantie. Ja, jij wil het. Me. Tot de volgende keer. Oké, okay, joh, joh. En uh, ja, jongens. Het is uh, bevrijdingsdag geweest uh, deze week. Ik weet niet hoe jullie je bevrijdingsdag hebben meegemaakt. Of ervaren. Laten het beginnen met Henk. Jij hebt vast een onderbuikgevoel bij bevrijdingsdag. Uh, ja, zeker. Dit, als er iets uh, fascisme op kan roepen, dan is het wel de bevrijdingsdag. Oké, okay, hoe dat zo? Ja, het is gewoon, je, uh, je wendt er alvast aan dat je tussen hekken gaat staan. Tenminste, uh, ik ben, oh, Als je naar nou een bevrijdingsfestival gaat? Ja, dan ben ik meestal wel uh, in zo'n stad waar dat wordt uh, gegeven. Uh, uh, ja, dat roept herinneringen op aan een concentratiekamp, zeg maar. Uh, ja. Maar hekken, stagereinig bewakers die in je tas gaan kijken. Ja, en uh, president Rutte, die kwam op een gegeven moment hier ook nog een balletje of uh, prikken of uh, een ontbijtje mee eten. Dan mm -hmm. wordt ook alweer uh, een deel van de stad afgezet vanwege veiligheidsmaatregelen. Mm -hmm. En dan denk ik van, uh, ja weet je wel, uh, Rutte was er niet bij, het Koningshuis was er zeker niet bij. Hè? Uiteindelijk ja, laat die herdenking ook van de mensen zijn. Ja, je hebt natuurlijk nu zo'n stichting van 4 en 5 mei en je wordt er echt mee uh, doodgegooid. Toen ik ook in de zorg uh, werkte, ja, dan merk je ook gewoon hoe, hoe die oudere mensen toch moeite hebben met dit soort dagen. Want dan uh, komen de herinneringen soms weer uh, springleverend naar uh, boven van hoe spannend het was. Mm -hmm. Groningen heeft een van de meest pittige gevechten gehad tijdens de bevrijding. Uh, de hele binnenstad is aan puin geschoten. Ja, en dat vonden mensen toch ontzettend spannend. En al die gevoelens hè, van schaamte en angst. Dat is natuurlijk ook gewoon schaamte. Hè, waardoor uh, mensen op een gegeven moment uh, die moppoeren gingen uh, kaalscheren en zo. Omdat ze allemaal angstig achter de gordijntjes uh, braaf waren geweest. En toen zagen ze een kant schoon. Zeg maar, al die emoties komt dan weer omhoog. Dankzij het hele programma rond 4 en 5 mei en, en daarom komen zij ook niet aan en het wordt voor hun een soort, soort, soort rare verslaving van ja het was wel een belangrijke tijd voor hun en, en, en de meeste gehoorde klacht zeg maar in die zorg want nou dan heb ik het er gewoon met hun over omdat het gewoon op tv is maar dan de meest gehoorde klacht is gewoon van ja maar ik, ik wil eigenlijk helemaal niet over de tweede wereldoorlog meer praten en het is al gebeurd. En, en, en uiteindelijk krijg ik dan ook het verwijten over dat ik erover begin natuurlijk. Terwijl van het is allemaal goed bedoeld. Maar ik snap ze wel. Om, eh, laat het een keer gewoon rusten. En zeg maar, je merkt nu ook gewoon dat de partijen die er nu het hardst roepen, gewoon de partijen zijn, ik bedoel niet politieke partijen hoor, maar gewoon de, de, de organisaties die gewoon het meest vrijheid beperkend zeg maar, zoals de koning en, en de minister en weet ik veel. Ja. Dus uh, ja, er was ook zo'n actie natuurlijk hè, op uh, internet, voor mij geen uh, 4 mei, van zo'n doos uh, die, uh, ja, die wou het, het uh, racisme aspect er eigenlijk als onderwerp in hebben, terwijl het uh, gaat juist om het menselijke aspect. Kogels maken geen uh, onderscheid of je blank of zwak bent. We vliegen gewoon je kant op en het is dus zomaar massaal, ik vind ik Koningsdag al niks, dat vind ik Bevrijdingsdag ook wel eigenlijk niks en dat is aan de weg gegaan met mijn gevoel van dat de democratie ook uh, zuigt, dus ja, het is eigenlijk wachten op, op de grote fascistische leider die nog meer bevrijdingsfestival gaat aanbieden omdat het nog harder nodig is. Of zo. <lacht> En uh, ja, en, en, en, uh, en, en dat is het zo'n beetje, zeg maar, gewoon... Ja, we hebben het nodig en we worden gewaarschuwd en... Vroeger uh, was het allemaal nog erger. Ja, ah, wat ik er nou over heb gehouden van dit jaar... Ook vanwege mijn omgang met de Libertarische Partij natuurlijk... ik een goede afscheid heb overgehouden. Dat was gisteren, dan zei ik zo... Ik wens jullie veel vrijheid morgen. No, gewoon een kutdag is. Ja, maar even, even die, niet zo pessimistisch, uh, Henk. Ik bedoel, wij kunnen dit allemaal hier op de radio zeggen, weet je wel? En we uh, hoeven niet ja. bang te zijn dat er gewapende mensen binnenkomen die ons dan in een uh, cel gooien omdat we dit allemaal gezegd hebben? Nee, uh, in meeste gevallen uh, ja, is het uh, bureau uh, doodverwensingen en weet ik veel wat, uh, wat er eerst uh, op je afkomt. Kijk, zolang je Erdogan niet be beledigt hier in Nederland, ja. is er niks aan de hand. <laughs> nee, nee, en dat maakt het ook wel een beetje saai. Uh -uh. En ook wel raar, zeg maar. Ik, was zat, dat... ik, ik zat op de bevrijdingsdag, zat ik wel een beetje te bibberen hoor. Want uh, we zaten op het terras, maar ja, die viel net in de schaduw. Hè, want die zon, die, uh, huh. ja, die, uh, die ging de andere kant op. Of het, eigenlijk de aarde ging de andere kant op, de zon niet. Maar goed, in ieder geval, uh, we zaten in de schaduw. Dus we uh, gingen even, huppa, met uh, de... Een beetje zonder wat er nog was gingen we mee, weet je wel, en elke keer ging de stoel steeds meer de weg op. Op een gegeven moment gingen we aan de overkant van de straat zitten, en toen was ik toch al zoiets van, ja shit, als er nu een agent voorbij komt, ja, dan wordt die, uh, die, eigenaar, van, uh, café, die eigenaar van het café, eigenaar van het café, wordt op de bon geslingerd. En, en, en, en toen kwamen er een keer drie van die uh, geuniformeerde mensen aan, die liepen voorbij, die zagen ons niet eens, hè. Hey, dus ja, dat, dat, dat, dat is Nederland. Dus, uh, Zeker weten. Uh, ja, ik weet niet of het bevrijdingsfestival was, maar het kan ook gewoon kunstfestival zijn geweest of zo. Hm? Weet je, dat mensen denken van, uh, weet je, het is een dag, het is een moment. En ik ga nu gewoon ook uh, gewoon muziek maken. Maar dan uh, kun je dus zeg maar ook op de bonnen uh, gaan. Dat is inderdaad in Amsterdam in het Vondelpark gebeurd, ja. Dat, uh... Ja, omdat je dan geen vergunning hebt, weet ik veel. Ja. En dat kan op de bevrijdingsdag net zo goed. En ik denk, van, hey, ik denk dat het, het ook een, een beetje uh, per plaats kan verschillen hoor. Want wat ik net noemde in, in Amsterdam of in andere stad, daar is het wel gebeurd dat een, uh, iemand op de bom geslingerd werd omdat iemand net niet op het terras aan het zuipen was. Ja, ja. ja. Dus ik ja. denk niet dat je helemaal vrij bent. Ja, ja. Alles mag. Want uh, dat wordt je dan duidelijk gemaakt. Dat ja, het ja. moest zijn. Dus, uh, ja, maar het is toch ook raar dat je dan in zo'n sfeer toch je vrijheid gaat vieren. Maar kijk. Ja. Ik ben, nou ja, ik heb uh, uh, laatst het verhaal van Victor Frankl uh, geleerd. Uh -huh. Het is een uh, Oostenrijker, een uh, psychiater, die heeft uh, in een concentratiekamp gezeten. Uh -huh. en uh, jood. En, uh, maar gewoon door zijn manier van denken, zeg maar, was hij op een gegeven moment gewoon vrijer als gevangene dan, uh, dan de soldaten die hem gevangen hielden. Uh -huh. En eigenlijk denk ik dat het om die van geest gaat, zeg maar, hè? Ja, ja, ja. maar het is wel heel armoedig ja. en het is niet zo dat de overheid echt vrijheid kan of wil brengen, dat, dat, dat kan gewoon niet, maar het meest kloten is gewoon dat ze wel zeggen dat ze het ja. ja, ja, ja. Ik, ik weet niet of de andere, Klaas of Otto, of uh, jullie nog wat te zeggen hebben hierover? Bijdrage. Hoe hebben jullie uh, vrijdag ervaren? Uh, ik heb mij ontrokken van alle uh, feestelijkheden. Um, ik vond het een erg uh, mooie, warme zonnige dag. Dat vond ik het meest positief aan uh, 5 mei. Uh, de zon, uh, het zonlicht is vrij en uh, daar genoot ik van. Mm -hmm. ja. ja, goed. Ja, Klaas, ik weet niet of jij nog wat te zeggen hebt. O, die is er alweer vandoor. Oh, goed, ja. <laughs> dat maakt niet uit. Um, terwijl uh, ja, de grote menigte hun, hun vrijheid aan het vieren waren, uh, was er ook bekend geworden in het nieuws, eigenlijk in dezelfde week, dat uh, we massaal afgetapt gaan worden, als dat al niet gebeurde. Uh, ja, het gebeurde al heel veel. Hè? Ik geloof. Uh, wat waren de cijfers nou? Nederland zit zelfs boven Noord-Korea. <laughs> Ja, nee, het is echt heel hoog. Oké. Okay. En er is gewoon geen enkele verklaring uh, waarom uh, dat nou precies zo is. Oké, okay, maar ja, die uh, terreurverdachte, die uh, laatste uit Parijs geloof ik, ja. die was toch mooi doorheen geglipt. Dus, uh... Ja, maar dat is wat mensen doen. Die glippen er doorheen. En uh, ja, weet je, uiteindelijk... Uh, ja, dat is wel een heel lang verhaal. Maar die mensen, die, um, uh, ja, mensen benaden je zo verkeerd als je, weet ik veel, de zo wil tegenhouden. Als je het hebt over de Engelse Veiligheidsdienst, die, die laten gewoon shit gebeuren om netwerken beter in kaart te brengen. Weet je wel. En, mm -hmm. um, in, in Nederland, ja, ja goed, dan heb je er weer zo'n politieke ruil gehad natuurlijk. Van een, Nou, moet er nog meer getapt worden, weet ik veel wat. Maar volgens mij gaan de meeste taps niet eens over het terrorisme. Nee, misschien dat een. Uh, ja, soms zo, zonder een gokje hoor. Iemand die, uh, die uh, bij de AFD werkt, heeft natuurlijk ook een privéleven. En ja, uh, misschien dat hij een ex heeft, waar hij door uh, ge geobsedeerd is. <laughs> ja, dat gebeurt ook natuurlijk. Dat gebeurt ook. Een vrouw waar hij een oogje op heeft, man. Ja. Of hij verdenkt zijn vrouw. Ja. <laughs> maar het is dus zo, kijk, hè, ik ben uh, groot geworden met uh, de Sovjet-Unie. Uh -huh. En toen dat nog bestond, waren dit soort verhalen waren, zeg maar gewoon spooky. En uh, het is nu gewoon veel erger dan dat het toen was. Uh -uh. Veel erger dan wat uh, de NSB en de Stasi... Hallo jongens. Uh, Oh. Ik we al begonnen? Hé, uh, hey, Klaas, ja, je zit ja. er middenin. Ja. Hey, leuk, leuk dat je er ook bent, Klaas. Ja, ik heb, heb je net ook gezegd met Klaas was en bleef het toen stil? Ja, klopt. Ja. We, we hebben je geroepen. Oh. <laughs> en dan zie je, ja, ja. je komt, hè, je komt. Ik moest even nog biertjes pakken. Oh, belangrijk, belangrijk. Ja, Palms zit in hele nieuwe blik. Heb je dat al gezien? Uh, klopt, ja. Een andere look een keer gehaald, maar het smaakt volgens mij nog hetzelfde. Ik denk van wel, ja. Ik, ja. ik, ik heb nog helemaal niet verteld welk bier ik heb. Nou, wat bier drink jij ik, eh, nou, ik was Op 5 mei was ik naar de brouwerij uh, Drie Ringen gegaan. Die zit oh, nee. in uh, Amersfoort, die hebben een eigen brouwerij. En dan heb ik dus uh, een blond biertje gedronken en ik vond hem zo lekker. Ik denk nou, ik neem even een exemplaar mee naar huis. En die ben ik nou aan het opdrinken. Oh, en bevalt goed? Nou, ja, dat is een lekker uh, blond biertje. Mm -hmm. Ja. Maar in ieder geval, uh, Henk die had het over uh, het aftappen. En die maakte al de vergelijking met de uh, met Sovjet-Unie, de verhalen die we toen hoorden. en ja. Ik was er dus bij van het enige waar je dan moet uh, op vertrouwen, is dat uh, het afluisteren blijkelijk geen politieke kleur heeft. Maar dat vraag ik mij ook af. Als je ook gewoon kijkt naar wat de belangen van Nederland zijn, dan zijn we een soort slavenschip met allemaal... Belastingbetalers. En, en dat moet vooral in stand worden gehouden, zeg maar. Ja. Mm, dus. wat, wat, wat ik vooral denk is, het heeft te maken met vertrouwen. Hè? Wanneer, wanneer ga jij iemand afluisteren? Bijvoorbeeld maar net vergelijken met zo'n AVD'er die uh, ja, wat de huwelijkse problemen heeft. En die gaat dan zijn vrouw uh, af, aftappen omdat hij he, het vermoeden heeft van, uh, hey, ze gaat misschien vreemd. En, heeft te maken, en dan heeft het te maken met, met, met, met mensbeeld. Hè? Vertrouw je iemand of heb je, heb je een negatief mensbeeld of een positief mensbeeld? Ik ben totaal met je oneens. Nou, als, als jij iemand vertrouwt, dan heb je ook niet behoefte om die persoon af te luisteren. Nee, ik denk dat het uh, zo, helemaal niet zo werkt. Ik denk dat dat gebeurt, mm -hmm. puur alleen omdat het kan. En uh, mm -hmm. hoe verder de techniek uh, zal vorderen, hoe meer gebruik ze worden gemaakt om alles van ons te controleren en te monitoren. En dat is... Uh, ja, misschien, hè, je kan zeggen, even met vertrouwen te maken, maar het heeft er gewoon mee te maken dat het kan. Ja, maar zoals, kijk, als ik, als ik de, de mogelijkheid heb om mijn vrouw af te tappen uh, of af te luisteren, maar ja, ik vertrouw haar, ja, dan ga ik dat niet doen. Nee, omdat jij uh, persoonlijk een kosten- en batenanalyse maakt. Mm -hmm. Kijk, als, als die machthebbers zelf achter al die microfoontjes moesten gaan luisteren naar wat er werd gezegd, dan zouden ze ook veel minder gaan afluisteren. Mm -hmm. maar dat het is andere mensen doen dat werk, daarom wordt het zoveel gedaan. En omdat het kan, wordt het ook gedaan. Het liefst zou dus gewoon dat uh, iedereen elkaar gewoon alleen maar bezighoudt. Dat is het, het, het liefste mm -hmm. wat er gebeurt. Ja, want als jij uh, belastingbetalers uh, houdt, zeg maar, als dat je beroep is, ja, dan moeten die vooral met elkaar bezig zijn. Mm -hmm. Ah, dat, uh, het is een beetje net als de DDR, de ene helft is alleen maar bezig ja, de andere helft af te luisteren. Ik, het heeft ook niets met, want niemand is, niema, iedereen heeft wel iets raars, iedereen heeft dingen waar hij zich verschaamt. Uh, als je maar genoeg wetten maakt, is, is iedereen ook een misdadiger. Dus uh, zo, je hoeft mensen niet te controleren, als je ze niet controleert dan weet je ook wel dat ze allemaal een misdadiger zijn en dat ze allemaal wel, wel eens wat raars zeggen. Hè? Uh, natuurlijk zal vast wel één iemand zijn die zegt, ik heb nog nooit in mijn hele leven wat raars gedaan. Nou goed, hè, dat, dat, ja. dat bestaat ongetwijfeld. Dus zoals jij, Richard. Ik dat van... Die moet je juist <laughs> dat is uh... ja, ja, iemand moet wandelen dat, dat is niet een perfecte politicus. <laughs> ja, nee, dus, dus... Kijk, daar gaat het niet om. Iedereen is, uh, is gewoon wel ergens uh, een keer niet zuiver, of weet ik veel, of heeft er dus iets seks gedaan, of iets waar hij zichzelf verschaamt, waarvan andere mensen misschien reeds zeggen: maar dat is zo raar. Dat doet er allemaal niet toe. Dat is, dat is gewoon heel menselijk en iedereen, elk mens is menselijk. Het, het, het, het is gewoon omdat het kan. En dan in honderdduizend gevallen heeft het helemaal geen waarde, maar af en toe heeft het een keer waarde en dan wordt het gebruikt. En puur omdat het kan. Dus omdat het ooit eens een keer iemand die machthebber is, goed uitkomt, worden honderden mensen afgeluisterd. En zijn er tientallen mensen bezig om dat allemaal te archiveren. Nou, en dat zijn ontelbare hoeveelheden digitale pakketjes aan data, waar voor het overgrootste deel nooit wat mee gaat gebeuren. En soms wel. Ik denk, denk dat je moet niet zo. Uh, we hoeven niet zo ver te gaan zoeken. We kunnen wel wel hele complexe ideeën gaan bedenken waarom dat wordt gedaan. Maar de, uh, ja, ik denk dat het heel simpel is gewoon dat het kan. En hoe meer er kan, hoe meer er gaat gebeuren. Daar komt het eigenlijk op neer. Mm. Dus uh, ja, ik denk dat de enige factoren die, die het zouden inperken. is als uh, machthebbers zelf moesten gaan luisteren naar al dat afluisterspul. Mm. Dan zouden ze het niet gaan doen. En als ze het zelf allemaal moesten betalen. dan zouden ze waarschijnlijk ook andere keuzes maken. Maar ze hoeven het en niet zelf te betalen en niet zelf te doen. En dat kan, dus gebeurt het. Dat het sowieso werkt. Het. Okay. Of zeg ik iets heel raars? Nee, nee, nee. Nou, misschien wel. Ja. Het punt is dat, eh, dat de over Nederlandse overheid eh, extreem veel afluistert. Het is al een eh, zodanige periode bekend dat er in die periode verschillende nationale verkiezingen zijn gehouden. Eh, toch zijn er niet duidelijk initiatieven uit het parlement gekomen om eh, aan deze praktijk een eind te maken... Ja. Dat betekent dat, de veel, dat het, volk, het grootste deel van het volk het weinig interesseert of er zo buitensporig veel wordt afgeluisterd. Want anders zou, de, zou er voldoende initiatief vanuit het parlement zijn gekomen om een meerderheid. Ja. Uh, de, de, de, de meerderheid van de mensen is duidelijk geen libertariër. Ja, kijk, uh, er is iets als persoonlijk bezit of privacy, dat, dat heeft voor ons een hele andere context dan voor die mensen. Het uh, is gewoon een drogreden van als je niks te verbieden hef, of te verbergen hebt, dan heb je ook niks te vrezen. Dat nee, werkt gewoon letterlijk voor heel veel mensen. Voor heel veel mensen is dat gewoon een argument. Voor ons is het een drogredenering en voor hun is het een daadwerkelijk bestaand argument. Nou, dat, ik denk dat dat meer in die, in die cirkel zich afspeelt. Nou ja, men, men, men, men uh, verwacht ook, men hoopt ook, zeg maar, dat met uh, name dan de moslims worden afgeleid. Nee, de, nee dat, dat is nou weer zo'n goedkoop. Dat is niet zo. Nee, nou ja, misschien is er nee, ongetwijfeld iemand die dat ook denkt. De in uh, de praktijk zullen ze waarschijnlijk politieke tegenstanders afluisteren. Tuurlijk, dat is, dat, is dat, dat is het boeiendste. Weet je, zoals een soort uh, Watergate. Uh. Ja, het liefst uh, willen ze dat uh, bij de SP, het liefst dat bij d 60 uh, dat hij uh, iets heel smeugers doet, dan zouden ze heel graag een erop willen krijgen. Maar ze hebben nog nooit in een regering gezeten de kans dat ze daar die handen op krijgen, maar andersom misschien wel. Ja, misschien zijn d 66 heeft al eens een keertje in de regering gezeten. Nou, de PvA zit er heel vaak in. Nou, misschien hebben die wel weer heel handen op uh, smeuige SP-dingen, weet ik veel. Natuurlijk, als ze dat kunnen, dan zullen ze dat zeker doen. Of ze willen weten waar al hun uh, leden gebleven zijn. <laughs> ja, we brengen je naar het volgende bericht te doen. En we hebben ook nog Venezuela zometeen. Of zullen we daarmee beginnen daarna de terugloop van de, het ledenaantal? Uh... We, we moeten het elke week wel over Venezuela hebben. Ja, maar die doen we even daarna. Dan gaan we het mm. eerst hebben over de, over de grote partijen. Ja, die hebben een probleem. We hebben het trouwens in het verleden wel eens eerder over gehad. Dat uh, het ledenaantal uh, gaat ze alsmaar achteruit. Bij de CDA is natuurlijk allemaal de via de, de lijkenkist. <laughs> maar ja, de PvdA en de VVD. En de PvdA is ook vierde de lijkenkist toch? Ja, denk, je, oh, ja. denk je dat het allemaal ja. Uh, ja. babyboomers zijn die doodgaan? Ah, de ouders van de babyboomers. Ja. ja. <lacht> Toen nog de SDRP was. Ja, dus de enige die nu uh, bij de PvdA zijn, gaan uh, aansluiten zijn mensen die echt een politieke carrière hebben. <lacht> Ik kan me niet voorstellen dat je als intelligent persoon nu nog kan geloven dat, dat PvdA iets te maken heeft met, met het opkomen van armen. Ja, uh, <laughs> ja, tegenwoordig meer de, de partij van het uitbuiten van arbeiders. Ja, uh, nou, misschien als je extreem ongeïnteresseerd bent in politiek, uh. dat je dat nog denkt. Ja, dan kun je, op zich ben je misschien wel slim genoeg, maar uh, tot compleet ongeïnteresseerd. Hmm. Dat is wel nog daar, daar, komt het, daar lijkt het dan ja, op. En dan hebben we nog die andere afsplitsing van de SDAP, de, de VVD. Ja. Ja, uh, ja. Even, even voor degenen die niet weten waar ik het over heb, Google even naar Pieter Oud. Nou, het is, het is, uh, uh, het is uh, een interessant bericht, want in de opbouw, zeg maar, in de propaganda is, is lidmaatschap van de partij de uiterste vorm van democratie. Want uh, kijk, het, het verhaaltje is nu zo van waarom zou ik stemmen? Want ik, ik heb alleen maar invloed... Uh, weet je wel, uh, dat, ik, ik heb geen invloed als ik alleen maar een kruisje invul op uh, de stemdag. Mm -hmm. Als je lid bent van een partij, heb je veel meer invloed, zeg maar. Mm -hmm. moet je nog steeds ja. stemmen. En nog steeds is dat spel uh, te riggen, uh, vals te spelen. Dus, maar over het algemeen kun je dan ook met die kaartjes veel meer de koers uitzetten... ...van een, een, een toch kiezen tussen... Je, uh, morele standpunten of pragmatische situaties. Wat gewoon nu het, het idee is, zeg maar. Hè, van, kijk, als je als socialist dan zou je zeg maar, altijd, tot de jaren 70, 80, zou je altijd voor meer lonen st stemmen het en het uh, En van de VVD juist weer het tegenovergestelde. Mm -hmm. Dat was duidelijk, helder. En de uh, jaren 90 is daar natuurlijk het poolmodel er overheen gegaan. En nou weet niemand het meer. Ja. Dat is uiteindelijk ook een reden waarom die ledentallen nu ook denk ik terug aan het lopen zijn, gewoon een gebrek aan uh, herkenbaarheid. Omdat uiteindelijk krijg je nu gewoon steeds meer... Uh, de mensen die nu het meeste belang bij hebben... dat er gestemd wordt als gestemd... zijn de mensen die echt voor het plusje gaan. En waarom zou je dan nog je vrije dag daaraan besteden... zeg maar, om aan te schuiven en, ja. en uh, om te stemmen op iets... wat toch al, uh, zeg maar, waar toch al deals voor zijn bekonkeld. Ja, precies. Ja, nee, dat zie je ook al in Leeuwarden. Hier heb je ook wel, dan, uh, hè, dan was net iemand, uh, uh, net, die wankelde net op het laatste plekje in de hub eruit. Ja, dan zie je van die hele mooie berichten over hoe ze dan, uh, ja, dat het eigenlijk wel mooi samenvalt met andere prioriteiten die ze moeten stellen. En dat ze zich eigenlijk wat moeten terugtrekken. En uh, de dag waarop de eerstvolgende lijst nodig is, dan zijn ze er toch opeens weer. Je hebt in Leeuwarden wel een paar keer zien gebeuren. Dat is wel heel mooi. Dan hebben ze... Uh, andere activiteiten, dit, ik op dat, omdat ze, ja, dan zijn ze gewoon niet gekozen. Hebben ze hebben geen zeteltje gekregen, ze dus moeten het allemaal helemaal anders. Maar uh, ja, de seconde dat ze weer nodig zijn, dan uh, zitten ze er toch weer. Maar ik denk dat het met de LP kan het best wel zo zijn, dat wij uh, ja, mochten uh, een beetje doorgroeien, dat we op een punt komen dat wij uh, evenveel vrijwilligers hebben als alle andere grote partijen. Ja, want wij hebben niemand met een zetel, dus iedereen die bij ons wat doet, is per definitie... Uh, Vrijwillig en heeft niet een bestaande plek om te uh, behouden. In die zin. Ja. Uiteindelijk zijn dat ook de partijen die, daar, die, die dus het meest overleven. SP heeft het ook. Mm -hmm. Die hebben een belastinghulp zelfs. Ja, klopt, maar dat, dat, is, dat is iets anders, daar wil ik het ook nogal over hebben. Ja. Die partijen hebben iets praktisch, die hebben een praktijk. Die hebben mensen die doen zichtbaar iets. Ja. Dus uh, geen woorden, maar daden. Ja. Dat is zo'n belangrijk aspect. En dat zie ik ook aan alle partijen die hier uh, klein zijn, maar toch voet aan de grond krijgen. Dat zijn stuk voor stuk mensen die doen, die doen iets. Dus dat zijn mensen die hebben, ja, want hebben we hebben hier ook wel partijen die niks hebben gekregen, nou, dat zijn mensen die komen met een goed idee of met een slecht idee. Maar die komen niet met iets wat ze daadwerkelijk doen. En dat is toch wel een groot onderscheid. De mensen die komen met iets wat ze doen. Dus ze, ze, zijn al een, ze hebben al een bepaalde context in de maatschappij zonder die zetel, die, die lukt het vaak toch wel om die zetel te bemachtigen. Ja. Maar nou komt nog het woord subsidie om de hoek zeilen, ja. Ja, want ja, die, die partijen komen allemaal in geldnood, want ja, die hebben talen op terug, dus ze hebben minder contributies wat euh, ze binnenharken en minder donaties. Ja, ja dus dan, uh, dan komen die partijen met bedel in de handje, maar ja, dat zijn ook de gasten die aan het stuur zitten. Ja. Ze kunnen zo zeggen, jongens, uh, partijen moeten subsidie kunnen krijgen. Wie stemt ja, er tegen? Nee, niemand. Het ja. ja. nee, ja, ja. is toch ook al zo dat ze allemaal, ze willen toch allemaal van die mensen, dat willen ze nu ook gaan doen. Mensen die vrijwillig voor die partij be bezig zijn, schaduwfractie wordt dat nog wel eens genoemd, die willen ze nu ook allemaal gaan betalen voor hun diensten. En dat moet ook uh, ja, uit algemene middelen komen. Ja. Dat is natuurlijk een hele goede deal. Dus dan ben je, je zittende partij en dan ga je regelen dat mensen die uh, geen zetel hebben gehad, maar toch iets uh, aan het doen zijn. Dat die worden betaald. Nou, Dat is natuurlijk mooi. Maar Dat, dat is er dus straks alleen maar om het ritueel van de democratie hoog te houden. Dus niet uh, een echt democratie te uh, doen. Plaatsvinden. Maar gewoon dat we net doen alsof. Een soort theater. Zeg maar. ja. ja, het is heel simpel. We schakelen gewoon over. Wacht even hoor. Dan praat ik buiten het libertarische gedachtegoed even volgens een soort uh, bij wijze van spreken neutrale denkwijze ja, als ze niet voldoende leden meer trekken, dan uh, subsidieer je ze dan maar voortaan op basis van het aantal zetels. Uh, uh, uh. Het is niet libertarisch, maar uh, binnen de realiteit of de, de beperkte rationaliteit, het kader van de gebruikte ratio, is dat, uh, ik, ik snap niet waarom dat gewoon niet iedereen daar meteen uh, aan die, deze discussie een de eind maakt, door te zeggen, nou dan wordt het toch gesubsidieerd op basis van uh, zetels. ja. Yeah. Ik, ik snap het probleem niet. Nee, maar goed, ja, wij denken logisch. Hè? Hun uh, denken anders. Hun denken meer vanuit dat, uh, dat machtsgevoel. Nou, nee, ik ben het niet helemaal mee eens. Het punt is dat geen libertariër voorstelt... om dan maar voortaan op basis van zetels te, te subsidiëren. Ik bedoel, wat jij zegt suggereert een beetje... dat libertariërs uh, gewoon het uitspreken zoals ik het nu doe... maar de meeste libertariërs zijn... Uh, of, al libertariërs zijn ervoor om gewoon die subsidie af te schaffen. Ja, uiteraard. Dat is, dat is een libertarische oplossing natuurlijk. Daar wil ik het zo meteen ook nog over hebben. De LPs is namelijk ook met iets gekomen, maar... Um... Ja, voor het ritueel uh, hoeft er voor mij geen belastinggeld uh, te gaan. Nee, nee. Maar dan hou je jezelf echt voor je gek. Bedoel, welke waarde wil je dan in stand houden? Welke kernwaarden? welke moreel besef wil je dan in stand houden? Het is dan echt alleen maar toneel. Ja. Het komt ook een beetje omdat het natuurlijk... Uh, in, in normaal, als, als we kijken van hoe de Grieken deden dus thuis, Ik bedoel uh, en de Romeinen. In hun beginperiode. Ja, jij was het land aan het ploegen. En op een gegeven moment had Rome je nodig. Je legde je ploeg neer. Je ging er naartoe. Je ging naar die vergadering. Je, je zei je dingetje. <laughs> dan ging je weer terug naar je ploeg. En dan ging je weer verder waar je mee bezig was. En dan uh, was er kwam geen uh, vergoeding uh, de, aan te pas. Nee, dat was ook ja. geen centrale bank. Nee. En, dus het geld nog van edelmetaal. Ja. ja dat, is, dat gaf toch een soort meer echtheid, misschien. Een ja. De exactly. relatie tussen uh, wat je zegt en wat je doet. Ja, uh. ja ik vind Cincinnatus bijvoorbeeld daar een, een prachtig, schitterend voorbeeld van. Wat jij me net. Uh... Ja, was die van de, van de ploeg? Ja. ja Oké. Okay, ja, uh, ja, ik weet niet, dat was een andere oude Romein, inderdaad. Maar... Ja, hij, hij komt inderdaad uit vroege Romeinse geschiedenis. Ja, ja, ja. Ja, in ieder geval de, de Libertarische Partij uh, die, die kwam natuurlijk ook met een reactie hierop. Uh, dat was gewoon het crowdfunding van een partij. Ja. ja. Ja, gewoon een vrijwillige bijdrage. Wat nou subsidie? Subsidie is onvrijwillig. Het ja. is dus van eerst van de belastingbetaler afgepakt en dan uh, wordt het verdeeld. Uh, de crowdfunding komt gewoon direct uit de portemonnee van de mensen die steunen. Ja. Ja, libertarisch is dat, kan dat nog. 5.000 ja, uh, euro uh, wordt het toch gevraagd? Ja, ja, ja. ja, ja. Aangepast? Oké, okay, nou dat, ja. ja, dat is een schappelijk bedragje. Ja, dat zijn de eerste hogere doelen geloof ik. Ja, ik. Ik ken dat bedrag ergens van. Ja, ja, ja. Ik vind het altijd wel schappelijk als uh, politieke partijen hun plannen willen uitvoeren van uh, vrijwillig uh, afgestaan geld. En, uh, was het uh, de SGP? Of die wou ook iets over geen uh, ver, Spelen of weet ik veel. Die had zo'n... Als ze het goed doen wat ze zouden gaan doen. Dat hebben ze ook gewoon gekrouwd, vindt. Ja. Nou, dat vind ik prima. Dat is hoe het moet gaan. Als je het ja. mee hebt, dan moet je het maar gewoon zelf betalen, toch? Ja, uh, uh, uh, uh, uh, uh. Geen idealen op andermans uh, kosten. Nee, dat is heel goedkoop. Ja. ja, goed. Ja, Nou ja, dan gaan we nog heel even naar Venezuela toe. Jee. De heilstaat uh, die bijna wekelijks weer, uh, iedere week weer terugkomt. Ja. Uh, want wat lees ik nu? Het minimumloon gaat omhoog. Ja, wat betalen ze dat van? Ja, los daarvan. Ik bedoel, uh, ja, voor de paar bedrijven die nog niet genationaliseerd zijn, dat is natuurlijk weer een enorme hoge kostenpost. Maar hoeveel, uh, hoeveel gaat die omhoog eigenlijk? Otto, ik begrijp dat jij er best wel veel van af wist, hè? Ja, ik weet er alles van. Uh, behalve dan dat ik geen minimumloonontvanger uh, ben in Venezuela. Hij, gaat, hij wordt uh, heel genereus door uh, Nicolas Maduro verhoogd met maar liefst 30% tot 13,5 dollar. Oké, okay, dan ben je in Amerika nog beter af. Nou, in, uh, het is beter in Amerika, want daar is het minder dan 13,5 dollar. Um, nou, dat is geloof ja, ik 15 dollar hè, per uur. Uh, of is het daar zelfs hoger? Nou, in elk geval... Dus het, het is wel te vergelijken met het Amerikaanse minimumloon, mits je ervan uitgaat dat uh, het bedrag van 13,5 dollar op uurbasis is. Het is niet op uurbasis. Nee. Het is ook niet op dagbasis. Nou, nee. Het is op basis van een maandelijks minimumloon, als je eruit van uitgaat van de reële wisselkoers tussen de dollar en de bolivar. Mm -hmm. Maar uh, onze grote vriend Nicolas Maduro, die uh, zo lang in een bus heeft rondgereden in de tijd. Uh, gaat zitten in een heel andere realiteit en hanteert dan ook dus zijn eigen wisselkoers. Ja, even over die uh, wisselkoers. Ik heb het even opgezocht. In uh, Venezuela kennen ze dan uh, de Bolivar. En die bestaat dan uit, uh, officieel uit twee verschillende wisselkoersen. Dat heet daar een tiers. En die is ingevoerd in januari 2010. Op dat moment stond dan de wisselkoers voor uh, importproducten die bestempeld waren als non-essentieel. In de verhouding van 4.3 bodifar per dollar. Die voor de essentiële goederen stond in verhouding van 2.6 bodifar tegenover 1 dollar. Maar er wordt ook nog gesproken over de onofficiële tiers. En Er staat zelfs bij op de Wikipedia pagina dat het strafbaar is om daar hard op over te spreken. En er wordt zelfs de zwarte marktkoers genoemd. In 2010 was uh, de derde tier uh, nog 6 Bolivar voor 1 dollar. Dat was in 2014 al 100 uh, Bolivar voor 1 dollar. En uh, nu is dat al ver boven de 1000 Bolivar per dollar. Dus dat is uh, heel rap omhoog gegaan. Vooral echt vanaf 2014 is het gewoon een komeet omhoog geschoten. Ja, Tim Borstel uh, refereert er ook naar... En om het eenvoudig te houden, stelt hij dat de relevante, de, de echt relevante van al die wisselkoersen, is uh, die van 10 bolivars per 1 dollar. En op dit moment is de feitelijke wisselkoers, zoals die op de straat wordt betaald, is iets van 1150 bolivars per 1 uh, Amerikaanse dollar. Ja. En die 13, uh, die 13 dollar, is dat de verhoging? Die 30% verhoging? Of is dat de totale nieuwe minimumloon? Dat is het uh, 50% minimumloon. Dus, dus, ah. dus het is ongeveer omhoog gaan van 10 dollar naar 13,5. Oké, okay. okay, dat staat in dat artikel? Want ik... ik een uh, ander artikel was... gelezen, daar hadden ze over dat het totale maandloon zich ongeveer zou vertalen naar 50 uh, dollar, maar uh, nou ja, goed, in beide gevallen. 50 nog... dollar, ik zie dat uh, niet staan, ik zie uh, wel staan. dat is een ander artikel wat we eerder uh, hadden gelezen, maar dit is misschien okay. niet, uh, beter uh, uitgewerkt. Het gaat, over, uh, oh. het gaat behoorlijk rap omlaag hoor. Oké. Okay. Nee, <laughs> <Ja. Ja. laughs> dat was een artikel van de dag ervoor. Oké. Okay. <laughs> Uh, ja, dat uh, klopt wel zo'n beetje. Uh, volgens uh, Associated Press, die hadden op 30 april een uh, verhaal over uh, dat de zwarte marktwaarde van de nieuwe minimumloon ongeveer 50 dollar is ja, op basis, ja. maar Tim Worstel corrigeert dat als uh, factief en dat het in feite 13,5 dollar ja. is. Maar dat heeft te maken met welke wisselkoers je gebruikt. Oké, okay, maar ja. dit zijn dit, dit niet echt daadwerkelijk op andere munten ofzo? Ja, ja, je hebt verschillende tiers, noemen ze dat. Hè? Ja. Dus je hebt verschillende koersen die ze hanteren. Oké, okay. maar dat is hetzelfde biljet of heb je gewoon andere soorten biljetten? Heet, uh... Nee, nee. Ik zou dat niet exact weten. Ik, uh, Nee, Mart van der Leer heeft er daar uh, het een en ander over uitgelegd, hoe dat daar werkt in, uh, in Venezuela. Ja. Dit, dit gaat dus niet uh, met, over papieren, dus fysieke bolivars, maar natuurlijk uh, die wisselkoersen. Dat, dat is trouwens een oud verhaal. Uh, dat is uh, door talloze landen in het verleden toegepast. Ook bijvoorbeeld door het land waar we ons van bevrijd voelen op deze dag. Uh, dat zijn gewoon administratieve munteenheden in feite. Oké. Okay. En de, als je wil weten wat uh, van dag tot dag, of nee, van uur tot uur de feitelijke koers is tussen uh, uh, de dollar en de bolivar... ...dan moet je naar de site dollartoday.com. Okay. Nou, mooi. Ja. Nou ja, weer een, weer een update over Venezuela. Ik denk dat we inderdaad echt iedere dag, even iedere week eentje gaan krijgen. Dat is gewoon... Uh... Nou, en deze minimumloonstijgingen. en dit is ook niet de eerste, mm -hmm. ja, die, die benen de inflatie ook niet echt bij... Dus het minimumloon dat moet omhoog, omdat mensen, ja, ik denk dat heel veel mensen daar voor het minimumloon werken. En uh, ja, als die minim dat minimumloon niet een klein beetje wordt uh, meegetrokken aan uh, de inflatie, dan, uh, ja, dan gaan mensen gewoon iets anders doen om aan uh, andere vormen van waarde te komen. Mm -hmm. Dus uh, ja, maar dat, uh, die mensen gaan er eigenlijk alleen maar op achteruit is niet zo dat die. Uh, ja, want de, de, paar, de, de paar bedrijven die nog niet genationaliseerd zijn, die moeten dat er aan ophoesten. Ja, ja, dus dan gaan de prijzen, de prijzen gaan weer omhoog. Dus daar hebben ze niks aan. Het is een bizarre situatie. Kijk, als, als niemand meer wat doet, tenminste niet voor de overheid, dan. dan, dan zullen mensen daadwerkelijk dingen moeten doen. Ik vermoed dat er trouwens nog wordt opgehaald en dat er af en toe nog zo'n een, uh, brug wordt neergelaten of weer op hoog wordt geweefd dat soort dingen. En die mensen zullen allemaal niet een loon verdienen of iets in die buurt. En uh, ja, die mensen zullen in die zekere zin uh, in een situatie moeten zijn dat ze inderdaad nog uh, geen in toiletpapier meer kunnen komen kennelijk. Maar wel. Uh, Blijven leven. Nou, het verhaal van toiletpapier was anders, dat uh, de toiletpapierfabriek ja, werd, werd genationaliseerd, waardoor er een, een toiletpapiercrisis ontstond. Nee, maar dat is een beetje lastig, want ze willen natuurlijk dat die mensen uh, hun werk blijven doen. Ja, want als uh, de meest basale uh, zaken die de overheid regelt niet meer worden gedaan, ja, dan, dan wordt het heel vervelend voor die mensen. Dus ze willen wel dat er nog een, uh, misschien putjes worden ontstopt en dat soort zaken. Ja, het is natuurlijk een gek land, want het, uh, ja, waar, waar, dat het überhaupt nog waarde heeft, waar is dat nog op gebaseerd? Het is een soort... Uh, nou, het is een land dat ja, van nature heel rijk is, hè? Ja, dat is dus het. Het heeft heel veel de delenstof, het heeft olie, ja. het heeft prachtige natuur, mooie ja. sightseeingplekken voor, voor toeristen. En uh, ja. naar schijnt uh, leefden ze vroeger ook heel veel vrouwen bij de misverkiezingen. Oh, echt waar? Ja, dus dat, daar waren ze ook heel ja. goed in. En ja. desondanks, ondanks al die rijkdommen... Ja. Het, er een beetje, het voegt een beetje socialisme toe en bam. Om hoe rijk je bent, ja. socialisme maakt je arm. Ja, ja, ja. En nu krijgen ze binnenkort ook gebrek aan geld, hè? Omdat, ah, uh, ja. omdat er geweigerd wordt nullen bij te drukken. Ja, het kan ook komen omdat ze gewoon uh, het geld gebruiken om de reten mee af te vegen. Omdat ze geen toiletpapier meer hebben. <laughs> <laughs> Dat zou ook nog kunnen... Ja, dat is ook een mogelijkheid. Uh, ja, ik denk als je nullen wil bijdrukken, dan moet je een nieuwe drukplaat maken. En dat is uh, in uh, ouderwetse drukmethodes is dat de grootste kostenpost. Dus dat betekent dat je geld moet krijgen. Kijk, uh, die oude drukplaat met die oude hoeveelheid nullen nog een keer een zwengel geven. Dat is relatief heel goedkoop. Dus hetzelfde biljet nog een keer bijdrukken is laten we zeggen 10.000 keer zo goedkoop als een biljet met een nieuw aantal nullen uh, laten drukken, snap je? Ja. Mm. Wil ik best geloven dat, dat, dat ze dat niet doen. Zeg zeggen ja, als wij een nieuwe drukplaat moeten maken, dan komen jullie eens maar met uh, geld, echt geld, over de rug. <laughs> de reden die wordt gegeven, het vermoeden wordt geuit dat de reden om te weigeren nullen bij te drukken is dat uh, aangezien de heer Madura, Maduro in een andere realiteit leeft... Hij niet wenst te erkennen dat er een realiteit anders is ah, dan zo. van de zijne, mm -hmm. En hij heeft de macht om dit uh, complex uh, uh, ja, feitelijk uh, naar buiten te brengen. Dit complex uh, ander op te leggen als het ware. Mm -hmm. ja. nou, ik geloof dat het ook wel heel simpel was dat er gewoon geen rekening werden betaald aan die drukkerijen. Dus dat... Uh... Nee, maar dat komt omdat het ja. uh, schijnt toch niet helemaal waar te zijn. Dat, het schijnt toch, als je naar bijvoorbeeld het laatste voorbeeld op dit gebied kijkt, Zimbabwe. Daar werden wel nullen bij gedrukt. Dus uh, het is twijfelachtig of het uh, zo duur zou zijn. Nou is er in die tijd wel een groot conflict met de vriend ontstaan, uiteraard uh, tussen Zimbabwe en de vriend. Uh, jullie kennen de vriend, al uh, getwijfeld allemaal. De vriend. Uh, het, is, uh, de vriend uh, het, is, het is de vriend aan Giesekubber. Het is de grootste grootste gelddrukker in de wereld. Ook een Duitse gelddrukker. Mm -hmm. het, het, ik twijfel er dus aan... of het zo wel zo vreselijk duur is... om daar uh, nullen achter te drukken. Maar nogmaals uh, gezien het realiteitsbesef... Uh, van Maduro... die wenst niet in een realiteit te leven... waarin hij... Uh, zoveel nullen op een... Uh, dat hij... Uh, als hij iets wil kopen dat hij zoveel nullen op een biljet aantreft dat hij zorgvuldig moet gaan tellen om te zien hoeveel, uh, voor welke waarde dat biljet ook weer staat. Dus hij wil keurig houden in de gebruikelijke 50, 100 en 200 uh, bolivar per uh, biljet. Dan uh, wordt het ook niet uh, zichtbaar voor de buitenwereld dat uh, er een hyperinflatie aan de gang is in uh, uh, of in Venezuela. Het probleem is echter dat eh, als je met zulke kleine coupures gaat werken... ...gezien de inflatie, dat je tonnen en nog eens tonnen aan biljetten nodig hebt. Ja, en dat gaat letterlijk en figuurlijk in de papieren lopen. En eh, dat geld heeft Venezuela niet. Eh, ik begrijp trouwens niet helemaal, misschien dat iemand mij dat kan uitleggen... ...waarom de vriend en giziken dan niet gewoon betaling in natura verlangen bijvoorbeeld... Zoveel tonnen olie of zo. Misschien is dat toch, als je daar nou aan de voorzichtige kant mee bent, eh, bij de vrienden. Ja, dan, dan zijn we precies weer op het punt waarom we juist geld hebben uitgevonden, dat dat juist niet hoeft. Dat je niet allemaal met elkaars product hoeft te gaan beuren. Het probleem was dat er te veel olie op de markt werd gedumpt. Waardoor het een vat niet zoveel waard is. Dan... Nou, het is nu 50 dollar per... Dat is het probleem van Venezuela? Mijn hele economie was gebaseerd op een prijs dat de olie nog echt veel waard was. En nu, nu, nu is de olieprijs om lager gegaan. Dus ja, daardoor heb je juist een financieel probleem. Ja... Ze hebben geen geld. Nou, dat kun je oplossen door te zeggen, schort maar een tanker vol. Stuur dat naar ons toe en wij verkopen de inhoud ja. van die tanker. Ja, ja maar dat, dat deden ze eigenlijk al. Ja, dat waren ze al aan het doen. Ja, uh. Alles wat ze nu te besteden hebben, dat is alle olie die ze tegen die prijs, gewoon tegen de marktprijs kwijt kunnen. En die, doordat die prijs keldert, komen ze in de problemen. En dan ja. kunnen ze hun olie nog wel op een meer onvoortuinlijkere manier gaan verruilen, maar dat, dan komen ze van de regen in de drup. Maar ik vind het Echt? wel goed, je moet wel creatief nadenken. Je zou, ze zouden bijvoorbeeld claims kunnen verkopen. En zouden kunnen gaan privatiseren. <laughs> en dan op die manier hopen we toch weer wat geld in te blazen. de bedrijven die ze genationaliseerd hebben. Ja, ja dat, ik denk hun olieproductie: dat, daar zit het een probleem juist. De, de, de productie die ze kunnen draaien en de prijs van de olie, en dus de gunstige prijs die ze daarvoor kunnen krijgen, daarmee dat nekt ze al. Dus uh, met, om producten product te gaan betalen, dat, uh, dat wordt heel lastig ja. om nog uit de ellende te komen. Maar ze zouden bijvoorbeeld wel uh, ja, bezittingen. Uh, ja, die uh, bierbrouwerij kunnen ze verkopen. Ze hebben nog die, die toiletpapierfabriek die ze kunnen verkopen. <laughs> Dan vinden ze wel misschien weer toiletpapier. <laughs> Jullie hebben wel gelijk natuurlijk. Uh, ze zouden van alles en nog wat kunnen privatiseren. Maar gezien de realiteit waarin de ma heer Maduro verkeert, is dat onwaarschijnlijk. En wat het meteen... Ook onwaarschijnlijk maakt is dat hij tegen een fancy prijs, een bodemprijs die olie overdoet aan de vrienden Gieseke. Ondanks het feit dat, dat, uh, dat die bankbiljetten op nummer 1 staan op dit moment, want daar hebben ze schreeuwend gebrek aan. Ja. Dat, dat heeft de prioriteit nummer 1. Is die toiletpapierfabriek? Dan kunnen ze daar gewoon. <lacht> <lacht> bodemvorms laten drukken in plaats van toiletpapier. Ja. <lacht> maar mensen vegen er toch een rijt bij af. Dus. Maar gezien het feit dat de heer Maduro in een andere realiteit verkeert... wil hij niet dat, uh, dat het biljet er zo slecht uitziet... dat men er een ander gebruik aan uh, gaat uh, toekennen. Zoals uh, behangen in 1923. werden ja. uh, de rijksmarken gebruikt om uh, kamers te behangen. Ja. Goed, ja. Over mensen die een andere realiteit leven gesproken. Dan gaan we nog even terug naar Nederland. Oh. Ja, jongens. Even terug naar de realiteit hier om de hoek. En dan gaat een blikje bier open, dat is niet de mijne. Ik zit trouwens inmiddels aan de Eddinger, dus. Uh... Oh, kijk okay. ja, eens. Ik zit in Duitse kasten spekken. Oh. Ik ben een belastingontwijker, ja. Uh... <laughs> nee, deze komt wel uit Duitsland, maar ik heb hem gewoon bij de Jumbo gehaald hier beneden. Oh. Ja, ja, uh, ja. Uh. Nee, nee, over mensen die in de andere realiteit leven gesproken. Ja, er zijn een paar mensen hier in Den Haag die kloppen zichzelf op de borst voor iets wat ze niet gedaan hebben. Oh. Uh, dus ze geloven wel in dat ze het gedaan hebben. Maar dan mogen jullie uh, raden wat het is. Uh, ja, van de S? Nee, nee. nee. Dat is gewoon uh, de economie. Ja. Yeah. Ze hebben de economie gered. Oh ja, ze hebben de economie gered, ja. ja. Mooi. Ja, ja want zonder, zonder de overheid was het nog slechter geweest, toch? Dat ja. was hun verhaal, wat ze probeert te verkopen. Ja, ja. Het is hetzelfde het verhaal. Als de overheid niet is, dan loopt iedereen rendend over straat. Elkaar de S in te slaan. En, uh... Uh, nou, eigenlijk als ze zeg maar... ...hun uh, ongebreidelde groei hadden voortgezet... ...en dus ze zeg maar niet minder meer waren gegroeid... ...dan was het slechter afgelopen. Dat is denk ik het echte verhaal. En dus ze hadden zeg maar... Ze zijn, uh, de, de, ...de uitgaven zijn flink gestegen... ...maar als ze vast hadden gehouden aan hun oorspronkelijke stijgingen... ...dan waren we echt pineut geweest... ...en doordat ze zich zeg maar... Uh, ...ze zijn iets minder gaan bijlenen om alles te bekostigen... ...en ze hebben misschien iets minder de belasting gegooid ...dan ze eerst van plan waren... Of iets minder belastingen geïntanseerd van plan waren. En daardoor is het zeg maar goed gekomen. Nou, en dat klopt. Als ze zeg maar uh, uh, meer belastingen hadden geheven. en uh, meer hadden geleend, dan waren we nu slechter aan geweest. Ja, ik weet niet of dat hun verhaal is hoor. Ik denk dat de het uh, jouw verhaal, jouw uitleg is. Dat is mijn uitleg, ja. Ja, ja, ja, Nee, nee, nee. Misschien dat uh, Henk Zonderbuikgevoel... Uh, nog een beetje bij in de buurt komt. Uh... Nou, uh, als je het afzet uh, ten opzichte van de wisselkoers van de Bolivar. Het zal nu al fantastisch gaan, denk ik. Maar, uh, was... Elke uur beter. Ja, het kan niet beter. Maar het was, net, uh, het was nog net geen twee weken geleden dat uh, de Nederlandse werkloosheidsindustrie was 6 miljard in gaan zitten. En uh, met uh, resultaat bijna 0,0. En kijk, uh, voor dit bericht is dat allemaal positief. En dan hoef je helemaal geen effect te hebben. Want ja, weet je, het is gewoon allemaal economie. Ja. De balken smijten van geld. We ja. gaan aan elkaar doorgeven van geld. Zeg maar dat succes. Of zo. Ja. Ik, ik zit hier even te kijken wat hun eigen, hun eigen woorden zijn. Uh, ze hebben de, de economie in de beginfase van de crisis voor... Een diepere terugval behoedt. En dat komt vooral doordat de overheid niet direct is gaan bezuinigen toen het vanaf 2009 eh, met de economie bergafwas eh, ging. En dat blijkt uit een berekening van het Centraal Planbureau. Nou, dat is nogal een pittige uitspraak. Ja, maar met bezuinigen moet je altijd anders uitleggen hè, bij hun. Be bezuinigingen... Uh, wij denken bij bezuinigen, de overheid gaat op zichzelf bezuinigen. Hè? Uh, laten we zeggen, als jij moet bezuinigen, dan ga jij uh, in de Jumbo of in de Albert Heijn, moet je gaan bukken om bij uh, de, de euroshopper en uh, eigen merken te komen. <laughs> ja, uh, ja dat is, zo, zo, zo bezuinigen wij. Maar als de overheid bezuinigt, dan wil dat zeggen van uh, jij gaat bezuinigen. Nee, dat Ach, snap zes. ik. Ja. Maar het klopt inderdaad dat uh, niet gelijk het roer is omgegooid. Nee, nee. Maar het heeft niks te maken, denk ik, met dat uh, succes aan de horizon. Uh. Ja, in het eerste jaar was het inderdaad zo dat uh, Nederland ging verkeer. Hey, het woord crisis kwam in 2009 in de troonreden niet voor. Nee, nee, nee. Iedereen verbaasde zich daar toen ook over. Ja. Maar dat heeft dus niks te maken met dat er, eh, dat, dat er gelijk al het succes was. Als het al succes was, dan was het al per ongeluk. Mm -hmm. Maar wat toen natuurlijk is gebeurd, is dat de crisis eh, is gebruikt om van alles er doorheen te gaan. Te ja, dan moesten banken gered worden en zo. ja En, en uiteindelijk is er zelfs nog, eh, uh, moest Griekenland zelfs ook nog uh, gered worden, natuurlijk. Ja, ja. Na de bankencrisis kwam ook nog de Eurocrisis. dus Het is, ah, al, het is best uh, wel goed het... dat we Griekenland hebben gered, want daardoor staat Griekenland er nu weer heel goed voor. We <laughs> zijn nog geen cijfers van bekend. Want uh, toen uh, de laatste betaling net uh, aan uh, Griekenland was gedaan, tenminste dan openbaar in het nieuws, toen uh, kwam uh, die aanslag in Parijs. Oh ja. Oh, dan zouden we eigenlijk echt moeten gaan kijken van wat gebeurt er nou eigenlijk in Griekenland. Want meestal, uh, als er heel stil over zijn, dan uh, moeten we ja. Ja, juist gaan kijken. Ja, als een ja. ondeugend kind, als een ondeugend kind opeens stil is, dan moet je echt gaan kijken, wat is er ja. gebeurd? Ja, ja. Als het kind en druk en... bezig is, dan denk je, oh ja, ja doe maar wat rustiger aan. Als het rustig is, dan moet je gaan kijken, oh, je bent rustig. Dan ben je vast stiekem iets aan het doen. Ja, en hier dus ook. Hè? Dus het dus gewoon het adagium van, van de crisis moet je kans maken. Dat is natuurlijk voor de overheid... Uh, ja. Er is dus zeg maar gewoon wel degelijk, wel financieel ingegrepen. Maar op de meest besopen manier. Er is in eerste instantie is, is er eigenlijk alleen maar paniek gezaaid. Gewoon oh, crisis, crisis, crisis. En, maar de overheid deed toen nog niks. Uh, met als gevolg dat de complete bouwwereld op een gegeven moment uh, de gat lag. Wat toch wel een vrij groot aandeel in onze economie is. Ja. Shit, shitbouw. Dus het is eerder ondanks het handelen van het, uh, de overheid, dan, altijd. dankzij, en eigenlijk geeft het het ook wel aan. Als jij je succes baseert op het eerste jaar van je handelen, dan ken je, ja, dan, uh, ja maar wat heb je dan al die andere jaren gedaan, zeg maar? Het heeft dus, het succes. Ja, geteerd op het, op het succes van het eerste jaar. Nee, dit is als je gelooft in, in libertarisch handelen. Dus dat je als je ingrijpt dat, je, dat het dan goed uh, moet zijn. En als je niet ingrijpt dat je er dan in gelooft. En beide dingen zijn dus niet gebeurd. Uh, als, als dan dat die periode van niet ingrijpen zo'n gro groot succes is, waarom hebben ze dat de rest van de tijd niet gedaan? Nou ja, succes is niet het doel. Nee, denk, denk ik ook hè. Maar ze, trekken, ja, maar ze trekken wel die conclusie. Dus sla, ze slaan zich op de borst voor iets, omdat ze iets niet gedaan hebben eigenlijk. Maar dan kom je nu ook een beetje, zeg maar, tot de kern waar, waar we het zo net ook al over hadden. Van die partijen met, met teruglopende ledenaamvang. Uh. Het enige, zeg maar, wat, wat er nu dus gebeurt, is dat je dus nu elke keer de, de, de, die coalities kunt vormen. Die onmogelijke coalities in tijden van crisis. Want dat was het, de motto schouders eronder, staan samen de sterker uit. over je uh, grenzen heen kijken, en, en et cetera, et cetera. Mm -hmm. Uiteindelijk kun je gewoon elk slecht besluit wat voor het land wordt genomen van een tegenpartij. <laughs> Dan kom je inderdaad op een heel kinderlijk gedrag, want kinderen doen dat ook. Mm -hmm. Je zegt ook van, ja, maar hij doet het ook. Hij deed het Hij ja. doet ook de staatsschuld omhoog. Ja, ondertussen is een linkje van, uh... volgens mij komt u van Otto. Ja. Uh, Otto, uh, tekst en uitleg erbij. Ik zie allemaal cijfertjes. Het voordeel van deze link is dat hij dus... Uh uh, Verwijst naar cijfers uh, waar die redelijk objectief zijn, die losstaan van alle mogelijke interpretaties en commentaren die de afgelopen tijd verschenen zijn. Hier, hier kun je dus voor jezelf zien uh, hoe het in Griekenland uh, gaat. Um, in hoe vind jij dat het er gaat, Otto? Nou, het gaat gewoon uh, uh, slecht. Er is uh, nu al weken wordt er gepraat over een nieuw hulppakket aan Griekenland van wat is het 43 miljard? Oh jee. Uh, dat hebben ze hard nodig, maar uh, ze voldoen niet aan de belachelijke of strenge eisen van de Europese Unie. Dus uh, krijgt ze dat uh, geld maar niet. Dat wordt als een worst voorgehouden. En ondertussen uh, ja, raakt de uh, economie steeds verder uh, uh, achterop. Dat is... Uh, nou, je kunt het zien aan die, aan die cijfers. Hier en daar lijken er enige verbeteringen te zijn. Maar je moet ook kijken naar hoe snel de veranderingen... Bijvoorbeeld is, uh, men vindt een hoge deflatie vindt men onmenselijk. Nou, in een maandtijd is een procent uh, bij de deflatie bijgekomen. Dus dat is uh, vrij uh, schokkend, zou, zou je kunnen zeggen eens even kijken wat zijn nog meer bij die maandelijkse cijfers. Eh, nou, het zal ondertussen een beetje beter moeten gaan met de economie. In één maand tijd is, de, is echter de uh, werkloosheid met een tiende procent uh, gestegen. Dus uh, dat is ook weer niet de juiste richting uit. En ze zitten nog steeds uh, zo'n beetje rond de 25 procent werkloosheid. Dus uh, het aantal... Werkloze personen is gestegen van 1,1 naar nou, bijna 1,2 miljoen. Naar eh, boven de 1,2 miljoen mensen. Dus... Eh de, degene die voltijds uh, aan het werk zijn, dat is uh, flink gedaald. Er zijn zo'n uh, 300, nou er zijn uh, bijna 40.000 mensen in het oh, dat dat laatste kwartaal, uh, zijn er afgegaan. Oké. Okay. Dus uh, nou ja, en, en vergeleken met de vorige maand is uh, de, de werkloosheids, uh, of nee, de werkgelegenheid... Het werkgelegenheidscijfer is met bijna, is met meer dan een procent gedaald in één maand tijd, de laatste maand. Mm. Dus, uh, nou ja, zo zijn er nog meer. Dat, dat iedereen zou uh, dit kunnen lezen. Want, uh, ik, gooi, ik gooi de link op de website. Ja, dit is de tradingeconomics.com. Oké. Okay. Uh, dus iedereen, elke luisteraar kan dit zo uh, nachecken. Mm -hmm. Ja, de... de de bevolking gaat ook nog steeds achteruit, dus is dus emigratie. En dat zijn nooit de, de grootste sukkelaars die emigreren. Het zijn altijd juist de meest uh, kansrijke. Um, wat zie ik nog verder? Nou, de laatste kwartaal is, de, is, de deelname, is het deelnamecijfer van de, aan de arbeidsmarkt is, uh, gedaald met 10%. Het kwartaalcijfer van productiviteit is maar liefst met uh, 8% uh, gedaald. Dat is nog heel veel. Dus uh... ja, nou, uh, ja, maar goed, de basis lag natuurlijk ook al dat uh, het pakket van maatregelen, zoals dat al is uh, opgelegd, surfen. het lijkt meer op een sociaal experiment, dan dat er uh, echt daadwerkelijk iets, iets uh, goeds moet gebeuren. Ik bedoel, als je, als je, het kan prima zijn dat je financieel beleid wil veranderen, of weet ik veel wat, maar... Die maatregelen waren natuurlijk gewoon echt om het land kapot te maken, leek het wel. Gewoon zulke ingrijpende veranderingen dat mensen het gewoon niet bij kunnen benen. Gewoon het, het compleet menselijke aspect gewoon negeren. Yeah. Ja, we hebben natuurlijk veel betere oplossingen uh, te bedenken, natuurlijk. Hè? Ik bedoel, in plaats van nu, nu pomp je er geld in en dat geef je eigenlijk aan mensen die al bewezen hebben dat ze niet met geld kunnen omgaan. Was het nog beter geweest als iedereen in Europa gewoon vakantiebonnen gaf van te besteden in Griekenland? Ja. En dan gaan die Grieken er vanzelf wel veel werken. Ja. Het meeste geld dat uitgeleend wordt in Griekenland gaat direct naar buitenlandse banken. Ja. Uh, ja, precies. Dus het, uiteindelijk is het uh, die steenpauw er ook in. En weet je, je zou zelfs nog. Uh, kunnen afvragen van wordt er hier niet eh, monetair het een en ander via een afvoerputje eh, gewoon aan belasting eh, gestolen of iets dergelijks? Ja, uiteindelijk komt het van ons uh, vandaan, uit onze portemonnee. Ja, want het hele financiële systeem was failliet. Dus omdat met die subprime hypotheken en weet ik veel wat en die derivaten, die economie was gewoon tien keer groter dan de economie waarvoor mensen überhaupt aan het werk moeten. Ja. Dus de koffie, kop, kopjes koffie aanbieden, de, het land bewerken, gewoon met je handen aan shit zitten zeg maar. Mm -hmm. Maar dat, dat is niet het grootste probleem. Het grootste probleem is, stel dat Nederland door een een of andere kolossale financiële ramp ineens failliet gaat morgen. Nou, eh, het zal verbazingwekkend zijn hoe snel Nederland er eh, eh, toch daarna weer boven Jan is. Het duurt wel een tijdje, maar dan, dan gaat het wel weer goed. Eh, maar als je kijkt naar waar eh, het faillissement van Griekenland vandaan komt, dat eh, de ware oorzaak zit daar in de, in de overheid, de regering... Die uh, gewoon niks voorstelt, die de zaak belicht, die uh, gewoon uh, corrupt is, uh, die, die heel slecht georganiseerd is. En uh, als je dat vergelijkt bijvoorbeeld met wat er in IJsland en Ierland is gebeurd, dan uh, zie je het enorm verschil. Wat dat betreft lijkt Griekenland meer op Haiti. Op zich, op zich is dat ook niet erg. Ik, ik, ik heb verhalen gehoord van mensen die dus heel vaak in Griekenland kwamen. Die meren daar met een boot aan, omdat die man die de, de, de havenbelasting moest innen, die lag altijd dronken op het strand. Ja, dat vond ik geweldig. Ja, dan kon lekker gratis een jacht daar parkeren. Dus ja, maar <laughs> go, go, go, beter, beter overheid kan je niet hebben. Nee, <laughs> hey, ja, maar kijk, weet je, het is gewoon zo... Het is ook maar net waar je naar kijkt mm -hmm. en, en wat je tolereert. Dus, ja. Want uh, op een gegeven moment kwamen die Piks-landen opzetten. Portugal, Ierland, Griekenland uh, en uh, Spanje. En uh, Italië was misschien ook nog daar. Maar het, dit zijn... Je, je hoorde Otto net ook al worstelen... Een, een economie van een land is, is zo groot dat je niet op, even op één bonnetje kunt kijken van oh, het gaat nu goed of oh, het gaat nu slecht. En natuurlijk zijn er wel verhalen van, uh, van nou, zoals, zoals Johan ze net vertelt, van uh, lekker op belastingcenten. Uh, het, uh, weet ik veel, wat zei je net? Uh, de man die de havenbelasting moest in, en die lag gewoon altijd dronken op het strand. Maar ja. Het maakt niet uit welke ik heb het niet over één persoon. Dus elke haven ja. waar we met de jacht kwamen, lag die, de man die de havenbelasting moest in. Ja, die, die was er gewoon niet. Die lag gewoon gedronken. Nee, nou ja, dat, dat is nog prima. Ja, geweldig. Dat is geweldig. Dus, maar en dan kun je wel een, een week wel, want dat is natuurlijk ook zo. Ja, het was het. Uh. Ja, want dan krijg je ook als jij de enige haven bent waar je wel moet betalen... Dan gaat iedereen daar niet liggen. Nee precies. Dus, dan, ja. dus misschien ja, heb je ook gewoon betaald, de... zo van hier, hier is het geld, gaan we drinken. Ja. Nee, ja. ja, maar dan gaan dus mensen met een... Het was niet alleen de, de, de, de, de overheid, het was ook nog eens wat ze dan gingen stappen daar hoor, en dan, was, dan had je gewoon zo'n barman, die was gewoon high on onder own supply, weet je wel. Die was gewoon zo dronken dat hij vergat de rekening te geven, weet je wel. Dat is een beetje de mentaliteit daar. Zo, dat is ook interessant. Maar het is dus zo van, dan ga je er dus naar kijken met je, blijkbaar, je, je normen en je waarden. Gewoon gemiddeld kwam het verhaal zo naar voren. Hè? Grieken zijn luid, weet je. Dat maakt, dat maakt niet zo heel veel uit, of je lui bent. Als, als het gaat om trots zijn op een verleden, dan kun uh, ja, je een hele avond vol hebben. Ja, want de andere kant van het verhaal is, ja, maar wat doe je in Nederland dan? Uit angst voor luiheid uh, zinloze rondjes uh, rennen? Of alleen maar plastic shit produceren? Wat doe je dan als, als lui zo erg is? Maar als je... Als je dan gewoon kijkt en je probeert die landen dus met elkaar te vergelijken, dan vallen die verschillen volgens mij reuze mee. Ik hoorde ze net ook een beschrijving van het Griekenland over hoe de economie ervoor stond. Uh. Weet je, dat kan allemaal wel best. Ja, We hebben Griek gehad in de uitzending in het verleden. Ja. En die, die, die, dat, was, dat was wel een hardwerkende ondernemer. hoor. Maar procentueel, uh. Uh, zeg maar... Uh, bijvoorbeeld Ierland dus dat werd ook een fixed uh, land uh, genoemd natuurlijk. Mm -hmm. uh, maar dat soort landen uh, die, die hadden net ietsjes meer staatsschuld dan Nederland op dat moment. Mm -hmm. uh, dus dan zie je dus ook van hoe arbitrair eigenlijk uh, daarna gekeken wordt. Van of een land uh, economisch goed is of slecht. En volgens mij zeg maar, verschilt dat nogal... Uh, Per land. Alleen het enige wat je dus kunt afvragen van ja, moeten wij daar als uh, EU ook dus, uh, zeg maar uh, dat blijven subsidiëren? Eigenlijk niet. Maar dat staat nog compleet los van dat je als Europa maatregelen gaat opleggen aan zo'n land. Dat was totaal niet nodig geweest. Dat, dat was toch totaal niet nodig geweest? De enige reden, de enige reden waarom failliet uh, Griekenland niet failliet uh, mocht gaan, dat, dat had niks met. Uh, ja, met de euro te maken. ja, ja. met ja, ja, ja. Ja, euro te maken. Nee, wat wat mij betreft is het gewoon hup, laat die overheid vallen. Het, het is niet het land dat je ja. laat vallen. Het is gewoon de overheid van het land dat je laat vallen. En voor is... mij mogen alle overheden vallen. Het had dus ja. uh... maar dan hadden ze waarschijnlijk meer met Duitse belangen te maken en ja. Nederlandse belangen. Ja, ja, gewoon echt de, de burgers. Hè? Gewoon ja. uh, partijen die daar uh, uh, zeggenschap over kunnen. Ja. Uh, Laten we zeggen, de prison, prison guard van dat land, die was failliet. Niet de gevangenen. Ja, nee. ja precies. Want de Griekenland die is eigenlijk net zo genaaid uh, in die periode als uh, Oekraïne. Gewoon ja. als volk daar zijn, dus zeg maar. Ja. Dat je daar woont, ja, dat, dat, dat, dat, dat is, uh, weet je, er is gewoon met die mensen gespeeld uiteindelijk. En in Griekenland wat meer financieel. En uh, in uh, Oekraïne meer op het gebied van uh, landje, uh, ligging en weet ik veel wat. He, van, uh, nou, Amerika wilde echt wel raketjes uh, neerzetten. Zeg maar, maar het volk nou, die is hier gewoon een complete dupe van. En uh, het is eigenlijk uh, ook nog redelijk fictief ook nog allemaal. Het gaat echt om. Van um, op de ene dag kan de bakker wel brood maken en op de andere dag ineens niet of zo. Ja, ja. Dat is gewoon compleet afhankelijk zijn van één systeem die ja, waarschijnlijk ook gewoon te beheersen is door mensen met, met uh, hele grote belangen en heel veel geld. Hey, dankjewel Henk uh, voor je bijdrage. We gaan nu in ieder geval even naar een uh, heel ander land toe en dat ligt vlak bij Venezuela. Dat is namelijk Suriname. En daar gaan we nu eventjes uh, over hebben. Ja. ja, het heeft ook een geweldige economie, hè? Een briljante economie. Ja, een beetje à la Venezuela, zeg maar. Dus het uh, is dat zo dat ze toiletpapier nodig hebben om... Uh, tenminste, sorry. Ja, hun, hun bankbiljetten nodig hebben in plaats van toiletpapier... Uh, om er reet mee af te vegen. Kunnen we heeft even de cijfertjes uh, voor de neus, uh, Otto? Oh, goed. Uh, ja, uh, ja, zoiets, ja. Oké. Okay. Nou, uh, uh, ah, vertel. Um, uh, ze, ze, ze liggen in de clinch met uh, IMF omdat uh, de oppositie die vindt dat de IMF met, uh, zoals gebruikelijk is met de uh, oppositie had moeten praten over het uh, versterken van hulp aan Suriname en het beoordelen van de economie. En dat hebben ze niet gedaan. En uh, dat, uh, ja, dat levert nu zodanig problemen op dat ze uh, niet meer de medicijnen voor de bevolking kunnen betalen in Suriname. Dat kunnen ze niet meer importeren. En uh, ja... Uh, meestal is het zo dat dan de Surinamers in Nederland uh, bijspringen, maar dat schijnt op dit moment uh, problemen op te leveren. Mm. Uh, uh, hoe komt dat hier, die problemen? Met geld te maken bijvoorbeeld? Uh, de heer Bouters uh, is iets te enthousiast geweest. Mm, wat heeft hij gedaan? Te veel geld over de bal gesmeten. Ja. <laughs> nou, nee toch, politicus die te veel geld uitgeven. Uh. Wat willen jullie doen? Allemaal uh, de, de zwakkeren in de samenleving helpen of zo, dat soort shit? De, zijn zwakkere kiezers uh, helpen, ja. Oh, gewoon met het geld door de straten lopen en dan om zich heen smijt. Stem op mij, stem op mij. Uh, dat heeft hij nog niet gedaan. Maar uh, dat zou er aan kunnen komen natuurlijk. Uh, hij uh, wil alles wel doen om aan de macht. Ja, maar vandaag, vandaag de dag vertaal je dat niet dat uh, hij letterlijk met geld strooien door de straten. Want dat staat niet ziek. Maar dan beloof je sociale huurwoningen en dat soort dingen. Uh, ja, dat uh, klopt. Uh, er schijnt trouwens in Suriname toch een, een beweging aan de gang te zijn... om enigszins te verhullen dat eh, wat nou eigenlijk de oorzaken zijn van eh, het eh, probleem. Eh, dat gebeurt in dat soort landen wel eens vaker. Mm -hmm. eh, er zal eh, volgens... Eh, de minister van Financiën, uh, die heeft een omineuze naam. Zijn achternaam is Rusland. Oké. Okay. <laughs> en de gouverneur Hoefdraad, ook al een heel vreemde naam van de Centrale Bank, hebben de regering een spiegel voorgehouden. Oh in die spiegel zit dan uh, de waarheid. Er zal drastisch aangepakt moeten worden. Bezuinigingen en noodzakelijke leningen behoren tot deze maatregelen. Uh, we moeten beseffen dat als je als kleine e open economie in de hoek zit waar de slagen het hardst aankomen, vooral als je leverancier bent van grondstoffen. Dat je, waardoor je geen invloed hebt op de wereldmarktprijzen. zij weer een minister met een omineus naam, Lacking. Mm -hmm. Dat zou in het Engels dus uitspreken als lacking. En dan is het lacking of money. Maar dit is Winston Heel. van Buitenlandse Zaken. Hij, uh, echter, hij sprak. Uh, alleen maar in de marge, hoor. Uh, in de marge van de ontmoeting tussen de monetaire autoriteiten, regeringsfunctionarissen en leiders van de aankomende coalitie. Hoewel Suriname niet meteen in de crisissituatiekeer is keerde op uh, passen geblazen. Um, ja, dit moet een artikel zijn... Ik dacht dat dit een heel oud artikel is. Het is toch echter, komt uit vorig jaar. Maar sindsdien is het alleen maar slechter gegaan uh, met de economie. Dus uh, ja. Wouters uh, luistert niet zozeer naar uh, dit soort... Uh... Hij zegt wel, ja, er is iets ernstigs aan de hand met dit land. Het is dus eind uh, februari geweest. Wanneer onverlaten vandaag de dag niets kwam. De parlementsvoorzitter, parlementariërs, de president naar de rechten te brengen. Dit zei, dit zei bij de herdenking van de staatsgreep. Veel gaat niet goed en daar moet over gesproken worden. We zijn gek aan het worden in dit land, zei Boutersen. Hmm. En wie, wie doet hij dan? Hij, zoet, hij ziet genoeg aanleiding om te willen praten met geestelijke leids, met leidsmakers. Men moet niet denken dat de speelruimte die wij gunnen grenzeloos is. Ook buiten politieke spreek. Ik denk dat hij het dan heeft over politieagenten, want daarvan zegt hij... Politieagenten trekken erop uit om mensen te liquideren. Oh, je hoorde wie het zegt. <laughs> uh, ja, uh, maar uh, er is toch iets bijzonders aan de hand. Uh, de herdenking trok enkele honderden naar het plein van de Revolutie in Paramaribo. Dit jaar was het programma veel soberder. Anders dan vorige jaren was Bouters de enige spreker. Oh, het begint een beetje Fidel Castro-tekens uh, te krijgen. Ja, maar toch, hij, hij, hij zegt hele nare dingen hoor. Hij, uh, aan het eind van zijn toespraak, uh, zegt hij iets uh, heel uh, plagerigs. Hij zegt. Het is echt waar. Ik wens u een slapeloze nacht toe. Uh, ja. Met andere woorden, iedereen moet zich zorgen maken. Uh, ja, ik weet niet of Rutte bijvoorbeeld uh, dit zou uh, op een gegeven moment uh, zou zeggen. Dus Suriname is toch wel een apart land eigenlijk. Uh, er wordt ook beweerd dat Suriname uh, niet gebaat is bij paniekmaatregelen. Uh, en dat zegt uh, Jim... Hoe de directeur van het hoogste gebouw in Paramaribo, van de, in de Bank. Um, hij zegt, het ontbreekt duidelijk aan overleg bij het doorvoeren van maatregelen. Als een dief in de nacht kwam de laatste noodmaatregel aan. Banken moeten nog meer van hun werkkapitaal vastzetten bij de centrale bank. Uh, daar is over niet gecommuniceerd. Nou ja, dat hoeft natuurlijk ook niet. Je, maar je, je vaardigt zo'n maatregel uit en wat uh, moet er over gecommuniceerd worden? Um, de economie behoeft wel overwogen beleid, zegt Boezeid. Nu wordt maar in het wilde weg aangepakt. Zo wordt het budget van het ministerie van Sociale Zaken gehalveerd. Aan de andere kant zijn er plannen voor een sociaal vangnet. Ja, als je het budget halveert, dan tuimelt iedereen eruit. En dan moet je dan een vangnet onder zetten. Ja. Um, hij uh, ja, hij ja, zegt. Maar dan, dan gaat er nog verder achteruit. Ja, nou ja, goed. Boezijt is ook uh, zeer optimistisch. Uh, we gaan. Uh, of, nou nee, hij, hij zegt er moet veel meer robuust beleid komen voor gestructureerd aanpassingsprogramma. Dan gaan we één of twee moeilijke jaren tegemoet, maar je komt eruit. Nou, dan is duidelijk wat daar moet gebeuren. Mm. Dus uh, Bouters heeft ondertussen, oh dat heeft hij vorig jaar gedaan, hij heeft de begroting al gehalveerd. Uh, vorig jaar. Uh, hij gaf uh, 2,3 miljard uh, dollar of euro uit. Dat uh, was begroot vorig voor jaar. En uh, ja, dit jaar is er nog 1,2 miljard euro. Nou, dat is volgens een politicus die maatregelen durft te nemen. Uh -huh. is, dat Rutte de begroting uh, van. Uh, Eén jaar op het andere jaar halveert in Nederland. Nee. Nou, dat is toch... Uh, maar dat is dan wel weer een positief puntje aan Boudersen. Uh, ja. Um, uh, de bauxite, uh, Alcoa gaat Suriname naar een verblijf van honderd jaar wel eens waar uh, verlaten. Maar zal het land helpen met de doorstart van de bauxietindustrie. industrie uh, Met de doorstart zal uh, minder werkgelegenheid verloren gaan. Um, ja, maar dan, dan is de bauxiet. Uh, is een nee, dat een staatshandel? Uh, nee, nou, dat is niet duidelijk. Het bedrijf, het bedrijf en de regering zullen op zoek gaan naar investeerders die bereid zijn de nodige 3 miljard Amerikaanse dollar te investeren. Dat klinkt toch meer naar een uh, privébedrijf, eigenlijk. Oké, okay, oké. Okay. Toch? Ja, ja, ja. Maar ik weet niet of jullie al iets zien doorschemeren tussen. Uh, en de luisterraadjes ook. De luister ja, we zouden eigenlijk een Jeness moeten vragen, die konden we helaas niet bereiken, dus uh, vandaar dat wij het nu allemaal oplossen hier. <laughs> Uh, ja, maar er scheen het iets door in de teksten die, of de, de, de quotes die ik uh, te wisten geef, namelijk dat uh, er gewoon uh, maar op los volgens mij, het klinkt mij, komt op mij zo over of er maar uh, op los ge, uh, maatregelen gedaan wordt en maar raak uh, gepraat wordt. En uh, ze hebben een groot ambtenarenapparaat in uh, Suriname. Uh -uh. Ze, ze hadden in het verleden al een bericht dat ze op een gegeven moment ook geen geld hadden om hun eigen ambtenaren te betalen. Dus, uh... Ja, en nu hebben ze waarschijnlijk ook geen geld meer om ze te ontslaan. <laughs> <Okay>. <laughs> um, er, zijn, er worden heel veel dienstreizen gemaakt, zie ik hier. Uh -huh. Het is groot voor diplomatiek. Er is veel corruptie binnen de regering. Uh -huh. ze hebben, uh, de top van de regering heeft veel privileges. Er is veel vriendjespolitiek. Uh -huh. Er is een belangrijke man in Suriname die stelt dat uh, er moet worden nagegaan wie David is aan het faillissement van Suriname. Ik weet niet dat Suriname failliet was. Uh, dit is, uh, is gewoon een politieke taal, natuurlijk. Nou ja, dus zelfs als iemand roept van Nederland: van ja, Nederland is failliet. Ja, die is failliet. Ja, want ja. we staan 500 miljard in de rood. Ja, maar alleen. Uh, ja, de, de, de, de en degene die het land besturen, ja, die willen dat niet zien. Die gaan gewoon lekker door. Ja, ja, en die tsunami hebben ze ook nog iets anders, wat in Nederland toch geloof ik minder voorkomt. Ik heb ze nog niet zo gezien als ik daar in de buurt van het station eh, eh, in Den Haag rondloop. Eh, zie je daar wel eens eh, spoken? Nee, dat klopt daar ook niet zo vaak hoor, maar... Oh, nou ja, goed, maar uh, uh, ambtenaren die spoken, dus spookambtenaren, die, uh, die zie je daar toch heel weinig. En uh, dat schijnt in Suriname veel meer uh, voor te komen. Ambtenaren die eigenlijk niet bestaan, zeg maar. Ja, en uh, er schijnt een uh, uh, grote mate van misdaad te zijn. Want uh, Maharajid Dayanand Saraswati van uh, de bekende vereniging Aria de Waker uh, stelt dat... Uh, er, uh, dat het geroofde geld terug moet worden gestort in de staatskas. Oh, is dus geld geroofd dus? Ja, dus geld geroofd. En hij zegt dan: Dan zullen we zien dat de Surinaamse economie uh, geen uh, noodreig, noodmaatregelen uh, nodig heeft. Uh, de regering, Bouten-Sa-Amirali, heeft vijf jaar lang alleen maar cadeautjes uitgedeeld, hm. en haar zakken gevuld en geen enkele investering gedaan in uh, duurzame ontwikkeling. Het gevolg daarvan is een lege staatskas en een verdere verarming van het volk. Hm. Uh, volgens de top van de regering ging alles voor de verkiezingen van mei 2050 goed met de economie. Er was geen sprake van gebrek aan geld. Nu de verkiezingen gewonnen zijn, is er plotseling geld. Hoe is dat mogelijk? Uh, ja, nou ja, goed. Uh, dit is uh, dus uh, dat is gewoon een uh ja, het is een soort economie in Suriname. Iedereen zegt er maar wat van en uh, men doet maar wat. Dan wordt het budget maar weer eens eventjes. Nou, het klinkt alsof ze met een soort Maduro op een scheep zitten. En, ja, en dat heel Suriname eigenlijk een groot Maduro-dam is. Ja, ja, ja. Ofwel. Hoe, een een mini-Venezuela. Ja, ja. Nou, zolang. Uh, inderdaad, is er veel. Uh, veel voor te zeggen dat uh, Suriname wat weggeeft van Venezuela. Mm -hmm. uh, tot op het laatste moment, tot het bittere einde, heeft een groot deel van de Venezolaanse bevolking, bevolking geloofd in het chavisme. Uh, en uh, dat geloof is er in Suriname, in het bouterisme. En uh, ja, de nieuwe Libertarische Partij in Suriname die, uh, kan wat tegenwicht bieden, maar zolang een groot deel van de bevolking van Suriname hecht blijft. Blijft geloven in de grote leider Bouters uh, uh, zal het uh, uh, bergafwaarts gaan. Ja, ja maar er is dus licht aan het einde van de tunnel. Nou ja, ze hebben dus uh, ze hebben olie uiteraard. Ja, maar en... ik wil meer een uh, politiek lichtpuntje. Oh, politiek lichtpuntje. Ja, en... ja volgens mij Henk die had er al on onderbuikgevoelens bij of niet? Enk, eh, zou er wordt. Hé, Henk, Henk. Oh ja, dat is zo'n uh, voorzet, uh, hoor ik al. Ja, een bruggetje. Ja. Want Suriname heeft een uh, soort van. Uh, libertarische partij? Uh, ja, naam. Uh, naam weet ik al niet meer. Ik okay, moet er weer even erbij halen. Ja. ik heb het uh, een stukje gehoord, zeg maar. Uh, meestal hebben ze een achternaam als braafheid of. Uh, <lacht> zoiets. Even kijken, hoe heet deze man ook alweer? Remy Knuppel? Is dat hem? Remy Knuppel? Remy oh ja. Knuppel. Ja, ja dat, dat zou je... Niet, dat kun je niet verzinnen. Hè? Remy Knuppel. Ja. ja, dus omdat... Nou ja, kijk, je moet... Uh, je kan natuurlijk wel in de context uh, plaatsen. Uh -huh. En uh, ja, ik weet, niet hoe, ik weet niet hoe hoog de belastingdruk is. Uh, daar. Maar blijkbaar gaat er iets niet zoals mensen dat zouden hopen. Uh -huh. Die remme Knuppel zegt dan. Knuppel? Knop, ja. Knoppel? Knu, u en u. Nee, de O, Knoppel. knoppel. <laughs> Hij heeft ook een Facebookpagina. Hebben we geen verder? Ja, zeg maar, klaarblijkelijk gaat er dus iets zo... dat, dat als er een soort verzorgingstaatachtige iets is in uh, Suriname. Ik ken de situatie daar niet zo. Ik was hier me echt alleen maar op drie, drie minuten interview... Uh, zeg maar, wat ik heb gehoord van die man... Uh, is hij toch niet tevreden over de kwaliteit van, van ja, wat de overheid doet? Ja, en ook het uh, verhaal zo net weer van uh, Otto. Uh, het klinkt nu uh, als één grote koppenkast, alsof daar uh, aan de hand is. Het klinkt als, als, als een gemiddeld land, met een, met een overheid. <laughs> Jawel, maar goed, uh, kijk, Suriname heeft natuurlijk een aantal eigenschappen die ja, verschillen met uh, Nederland. Ja? Nederland is bijvoorbeeld ja, niet echt een kolonie uh, geweest. Okay. En uh, Sur Suriname dat uh, natuurlijk wel. We zijn een kolonie van het uh, Heilig roomse Rijk geweest met Philips II en hoe uh, heet die andere? Duitsland. Ja, maar ik denk dat zelfs dat goedkoper was dan de Europese Unie. Ja, ja, ja. Dus weet je, dat is dus allemaal. We zijn een kolonie van de, van de Europese Unie. Ja. Dus ja, en dan van wie, weet je wel? Zijn we als de kolonie van elkaar? Of zijn die gewoon weer grote spelers die ja, gewoon kijken van hoe gek kunnen we het maken? Of zo? En gewoon als ik dan zo hoor van, van wat er aan de hand is... Het klinkt ook wel alsof een soort e economische hitman uh, in die omgeving uh, bezig zijn. Gewoon, uh, nou, van Ecuador was het in ieder geval wel bekend... dat. Op het moment dat je met uh, de Wereldbank en IMF uh, te maken hebt, zeg maar, dan kun je dus ineens voor een aantal rare maatregelen uh, komen te staan. En in Ecuador was dat op een gegeven moment een uh, belasting op regenwater. <laughs> ja, dat mensen maand, die hun eigen regenwater uh, opvingen, ja. dat moest dan ineens uh, belast worden. Ja, of dat in de gevangenis wordt... als je dat doet. Normaal, ja. ja. dat gebeurt toch in heel veel landen. Dat je in de gevangenis gaat als je ja, de Verenigde Staten inderdaad. Ja, ja, ja, ja, ja. maar kijk, hè, je kunt het inderdaad gaan van, van dat je het. Uh, nou, ja, goed, vanuit behoefte van solidariteit of zo. Van, uh, hè, wat, wat in Nederland is, nu ook zo'n sportje van Dolph Jansen over die Panama-dingen zo. Ik weet niet van welke club het is of zo, maar het is allemaal heel oneerlijk. Oh ja, ja. het oneerlijkheidsgevoel moet uitgebreid worden. Ja, iedereen, uh, iedereen uh, moet. Uh, betalen. Maar, maar de vraag is: waarvoor? Waarvoor betaal je dan belasting? En eh, kijk, in principe, als er dus geld aan elkaar wordt eh, gegeven, ja, weet je dat dat gebeurt. Maar het eh, erger is het natuurlijk als je daar de belastingbetaler voor op laat draaien. Dat is uiteindelijk wat het ergerder is. Maar goed, ik bedoel, hier in, hier in Nederland heb je natuurlijk ook. Oh, hoe, hoeveel parlementaire onderzoek heb je al niet gehad over, over, over het bouwen en weet ik veel wat. Ik bedoel, natuurlijk, is daar een circuit wat gewoon elkaar de bal toespeelt. Hè? De Jortsma is gewoon aan de ene kant is de politieke tak, aan de andere kant is gewoon de bouwsector, bijvoorbeeld van de familie. Wat dat betreft is Suriname ook niet zo heel erg bijzonder. Het lijkt ook wel een beetje op Nederland. Maar uh, wat Suriname wel bijzonder maakt is, ja, ze hebben gewoon niet die economische structuur gehad zoals wij dat in Nederland hebben gehad. Al gewoon eeuwenlang bezig zijn om een industrie op te zetten en daar ook initiatief voor te nemen. En weet ik veel wat. En ja, waar het dan aan ontbreekt is dan van, ja, zelf initiatief nemen van, uh, nou we gaan het gewoon zelf doen. We gaan gewoon zelf ondernemen. Nou, dat, dat euh, ja, ontbreekt het nu. Dus, en dat is nou net het verschil, denk ik, van, van zo'n Surinaamse Libertarische Partij... die zeg maar, precies de reden noemt waarom ik van de Socialistische Partij naar de uh, LP ben gegaan. Namelijk van, wij zien onze belastingcenten niet werken. Dan kun je dus inderdaad vragen van, hebben we dan nog een overheid nodig... Als er toch geen verzorging staat, komt. Ja. dat is een goede vraag. Ah. Ja. Alleen uh, ja, waar het dan weer om aan ontbreed, is gewoon dan denk ik uh, de ondernemers. Dus dan, als het gewoon zou worden ondernomen, dan, dan zou uiteindelijk veel meer goed gebeuren dan het drama, zoals het net door Otto is uh, geschetst. Van allerlei vingers die naar elkaar wijzen en. en, en dat men zoekt naar om welke bedragen het gaat. En ik bedoel, ik, ik heb het dan over de economische hitman. Nou, dan klinkt dat weer als een complottheorie. Maar ja, je kunt aan de andere kant ook gewoon zeggen: van oké, okay, dus je gelooft werkelijk hè, dat, dat dat groot geld geen eh, invloed heeft. Hè? Je was een aandeelhoudersvergadering bij mee uh, gehoord of proberen voor te stellen. Natuurlijk heeft groot geld invloed. Ja, daar gaat inderdaad al groot geld, uh, wordt opengetrokken. Was het Heineken of Amstel? Al. Oh. oh, ja, van Heineken. Maar ga verder Henk? Ja, dus uh, ik vind het schattig dat er dan een iets van een libertarische partijachtig iets uh, komt. Mm -hmm. Alleen uh, ja, het gaat dus duidelijk niet uh, uit van de, van de, de belemmerde ondernemer. Mm. Maar als je zo kijkt van waardoor uh, ontstaan revoluties, ja, en omwentelingen en, en veranderingen, ja, dan heeft het toch al veel vaak te maken met, hele, ja, met corruptie en met belasting. En corrupte belastingen. Mm. Ja, dus uh, bijvoorbeeld, India is, is, uh, heeft zich. Um, onafhankelijk verklaard toen op een gegeven moment uh, zoutbelasting werd uh, ingevoerd. Op uh, oh ja, wat, wat, wat gewoon aan de zee werd uh, gewonnen. Ja, en in Amerika werd ook uh, belasting op iets gegeven. En dat gaf ze weer terug aan het, het gaafste aan de zee. Ja. Ja, dan een lekker kopje thee van de zee gemaakt. Ja, precies. Maar ja. op een gegeven moment is de maat uh, gewoon vol. Ja. En dan zie je, zeg maar, dat, dat, ja, dat, het, ja, dat het gewoon te corrupt is, eigenlijk gewoon niet werkt. Corrupt of zo van, er blijft gewoon geld uh, liggen waar het niet hoort. Zou een in Suriname gewoon baksite in de zee moeten gooien? Of iets anders? Ze dat maken. Nou, nou, volgens mij kun je, kun je zeg maar gewoon de verzorgingsstaat die Suriname wil, volgens mij zou je dan moment met baksite kunnen bekostigen. Ja. Waarom niet? Hè? Ik nou, wil... Je zou het ook gewoon vrije markt kunnen doen ofzo. En natuurlijk, natuurlijk. Maar kijk, Nederland heeft natuurlijk ook veel meer uh, van de gasbaten baat gehad dan het misschien wil toegeven. Zo heel hard ondernemen we ook alweer niet. Ja, dus, ja en dat door NL als klein middel voor de economie gebruikt. Uh. Ja, zonder ja. dat gas waren er gewoon, uh, waren er gewoon uh, enorme tekorten uh, geweest. Ja. En uiteindelijk is er natuurlijk ook heel veel zaken gedaan dankzij de overheid. Wat er compleet is geasfalteerd en weet ik voor wat, eh, dat is natuurlijk allemaal in, in samenspraak geweest met de overheid. De Betuwe lijn, ook in samenspraak met de overheid. Want met bedragen schuift. En natuurlijk, hè, dus dat is dat zoiets van, ah, nou, het is met uh, gemeenschappelijk belang en weet ik voor wat dat soort shit. Maar, ja, nou, is het economische belang toch niet zo goed gediend. Want anders had onze koning. De verzorgingsstaat doodverklaat en geroepen uh, dat wij uh, moeten participeren. Ik denk dat de verzorgingsstaat wordt gewoon doodgeboren. Per de definitie. Het is, uh, het is gewoon niet de juiste aanpak. Maar ja, het is, uh, je, kunt, uh, je kunt je soms meer permitteren dan uh, in andere situaties. Ik denk dat we ons in Nederland heel veel hebben kunnen permitteren. Ja. En uh, ja, in heel veel landen werkt dat niet zo. In heel veel landen is corruptie eigenlijk ook wel. Uh, acceptabel omdat daar gewoon uh, ja, de bevolking uh, brengt niet genoeg in het laadje of de machthebbers zijn niet bereid om genoeg af te staan, dus de mensen die praktisch wat te doen, ja, die worden dan niet eens fatsoenlijk betaald. Zeg maar. ja. Nederland, ja, hier, uh, hier als je een beetje, uh, nou, in sommige gemeen, onze gemeente vind ik altijd wel mooi, hier, uh, hier verdienen onze butlers, onze dienstverleners verdienen ruim meer dan uh, de bevolking zelfs. Um. Er zijn twee, als ik daar nog iets over mag zeggen... er zijn twee eh, redenen waar ik eh, problemen heb... die libertariërs, die veel libertariërs noemen... wat uh, goed is aan corruptie. Uh, ten eerste kun je dan krijgen wat je anders niet uh, zou kunnen krijgen... via uh, corrupte overheidsdienaren. Uh, ja. En ten tweede draagt uh, corruptie bij aan verelending van een land... waardoor mensen geacht worden... Zo denken veel libertaiers eh, dat eh, ver goed is... omdat mensen dan zo ontevreden worden... dat ze het libertaiische gedachtegoed gaan omhelzen. Ik geloof er absoluut niet in. Dat is onze corruptie. Dat is de grote corruptie waarbij eh, zeg maar, eh, bedrijven eh, de overheid gebruiken... om eh, in plaats van een dienst te leveren... gewoon eh, ja, via andere wegen aan ons geld te komen. Maar eh, corruptie in arme landen bestaat meestal uit van... ja. Uh, de overheid zelf betaalt eigenlijk niet genoeg aan hun medewerkers. Dus mensen die diensten willen, ja, die voorzien in het inkomen van de mensen die het daadwerkelijk voetwerk moeten verritten. Voetwerk wat uh, ja, verboden is uh, door de overheid om door anderen te worden gedaan. En dus dan heb je een beetje een kip-ei situatie. En dat is vaak wel, uh, ja, ik, ik zeg, maar dat is wel een, een goede corruptie te noemen. Dat is een begrijpelijke corruptie en een, uh, ja, een hele menselijke en die vervelende, de corporatiecorruptie, ja, Dus ook dat je, ja, dat je zeg maar wetgeving kunt kopen. Of dat je ons, uh, ja, wat ik zei, dat je zonder een uh, tegenprestatie te leveren toch aan ons geld komt. Ja, dat is heel vervelend. En dat, uh, ik hoop inderdaad dat dat, uh, dat is wel iets wat mensen tegenstaat hoor. Mensen, corruptie is wel iets wat mensen over het algemeen boos maakt. Dus ik kan me wel voorstellen dat libertariërs hopen dat corruptie iets is. Uh, al al omvattend tegenwoordige corruptie is waardoor mensen zeggen, nou, misschien dan maar geen overheid teggenschap. Ja, uh, yeah, uh, corruptie. Uh, de diversiteit van uh, corruptievormen wordt volgens mij door de libertariërs onderschat. Er is een uh, uh, corruption index, uh, ik ben even de naam kwijt, uh, die jaarlijks aangeeft uh, hoe corrupt landen zijn. Ja. En die ook aangeeft in welke vormen corruptie allemaal kan voorkomen. Dat is heel divers. Mm -hmm. okay. En uh, gezien de aard van de meeste corruptie ben ik ook... Uh, niet, uh, word ik niet vrouwelijk van uh, corruptie. Ik zou nooit in een zeer corrupt land willen zitten. Nee, dat is dus een slecht teken. De kandidaat voor de LP uh, in Amerika, uh, werd is het nou? John McAfee, die woonde heel lang in Belize... ...en die had het prima naast zijn zin. Want hij wist hoe het systeem werkte... ...en hoe hij uh, al die mensen uit de buurt moest houden. Uh -huh. En uh, ja, op een gegeven moment ging het even mis... ...omdat hij zijn, uh, zijn bijdrage niet wilde betalen. Ja, toen gingen ze moeilijk doen. En toen, toen, toen moest hij het land uit, uitvluchten... De Rufse kan zeker ook uh, voordelen hebben. Ja. Zeker, dus die... Uh, ja, je hoeft de, de politie geen maar te betalen om van hem af te komen. Precies. Ja. Ja, dus dat is uh, goedkoper dan in uh, Nederland. <laughs> ja, dan ja, betaal ja. je 800 uh, euro en dan ben je niet eens uh, van hem af. Ja. De 800 euro is het gemiddelde uh, bedrag wat de Nederlander betaalt uh, voor, de, voor de politie. Hè? En dan kun je wel uh, denken van, uh, nou weet je, we zijn een rationeel land, we hebben de verlichting meegemaakt. Dus ik ga het met de argumenten uh, aanvallen, nee. maar zo werkt het natuurlijk niet. Nee, nee, nee. Dus, uh, dus ja, dus, dat zit je toch uh, al heel snel dus, uh, ja, met, met de portemonnee uh, weer toch uh, te, te trekken. En nou ja, dan heb je natuurlijk een tak libertaris die dat dus al zo immoreel vindt dat. Uh, je uh, parkeerwachters uh, dood uh, mag schieten. Mm. Die, die neigen daar echt naar. Ja, je bedoelt uh, mensen zoals, uh, hoe heet die nou, die uh, Christopher Kent wel zo. Ja, maar ook wel in Nederland. Ik heb, ik heb dat ook wel uh, gevraagd. Van, uh, zeg je nou werkelijk nu dat je, dat je parkeerwachters nu mag uh, neerschieten, uh, zeg maar? Is het nou echt? Ja, volgens mij toch is het libertaire standpunt over geweld dat evenredig moet zijn. En dat is pleit voor uh, dat, dat slachtoffercompensatie. Dus het geweld wat die uh, parkeerwachter doet, dat bonnetje. Ja, dat zou even redelijk moeten zijn aan het bedrag van dat bonnetje. Ja. ja! Hoe druk je dat uit in geweld? Als het 50, 50 euro de boete is, hoe druk je dat uit in geweld? Ja. De, de, dat je, dat je mag waterboren. Ja. Nou ja, een bitchlap. Ja. Maar wat, een weg is toch van iemand? Ja, dat wel. Ja. Als, jij, ja, ja. als jij het oneens bent met de claim dat de overheid zegt dat die weg van hem of haar is, uh -uh. Uh, ja, dan, uh, dan, is niet, dan is het niet het eerste loket uh, de parkeerbeamte. dus uh -uh. het eerste loket, de politicus die claimt dat die weg van hem is en niet van jou. Ja, ja dat klopt ook, ja. Uh, ja, en als jij, uh, nou, als jij uh, uh, er niet aan toe wilt geven dat een weg van iemand is. En kijk, dat die weg wordt nu geclaimd door de overheid. Ja. Uh, als je zegt, nou, een weg is van iemand, je mag nooit, hey, ik mag altijd de weg gebruiken, ik hoef nooit in te betalen. Dat, is, dat valt niet in het libertarisme. Dus klaas, klaas, de redenatie hierin is van, we hebben er al voor betaald voor die weg via de belasting. Dus dat waarom moet er nou vast. nog eens extra uh, geld voor betaald worden? Ja, dat ik. Die Mensen ook. betalen al te veel wegenbelasting, hè? vier keer te veel wegenbelasting. Ik mag niet, uh, een auto die ik op dit moment gebruik, mag ik niet uh, in mijn straat zetten. Ja. Omdat ik uh, daar niet een vergunning voor krijg. Dus ik woon in die straat. Ik ja. heb een parkeerplek voor mijn huis en er staan vaak mensen zonder vergunning. Of mensen die ik niet ken of die in een hele andere straat wonen. Maar ik krijg niet een vergunning als ik uh, een auto leen om daar even uh, te mogen staan. ja, maar... De, ja, maar goed, de weg is van iemand. Dus als je, ik vind het... Uh, ja, dat is net zoiets, uh, ja, als je boos bent op het eten kun je wel de ober uh, vermoorden, maar toch de kok die het heeft gemaakt. Mm -hmm. hè? En, um, dus als jij boos bent op je parkeerboet, dan kun je wel de parkeerbeamte vermoorden. Maar ja, de parkeerbeamte is misschien niet degene die claimt dat die weg niet van jou is. Ja. Ja, en dan is de vraag: van even het vermoorden van de politicus die de wet bedacht heeft. Überhaupt op zin. Ah. Ik, ik, ik ben het sowieso niet mee eens. Uh, ja. Nee, ik, vind, ik zeg niet dat iemand dood moet. Ja. Ah, ik zeg uh, dat ik vind het niet consequent. Ik vind het niet consequent dat je dan uh, de parkeer beamt. Dat vind ik een hele slechte plek om te beginnen: ja. met het vermoorden van mensen. Ja. <laughs> ja, dat klinkt stom. Ja, een de... ja, ja, precies. Ja. Als ja. Je, dan moet je ook consequent zijn. Als je zegt, anders ben je gewoon lui. Ja, nou, maar goed. Het ander die... voorbeeld, een ander voorbeeld. Ik geloof dat Peter uh, die in de overleggroep had gegooid. Was uh, dat BOVAG. Uh, die wil straks ook dat uh, een APK voor scooters. In bronnen. Ja. Ja. Zeg maar, dat ritueel. Nou, er bestaat al een belasting voor fietsen, die wordt nergens meer geïnd. En dan ja. gaan ze weer beginnen. Ja, maar kijk, ja. Ja, nou, maar dat, dat, dat zijn twee verschillende dingen. Van... Ik geloof dat de 13e pen of officieel nog steeds bestaat, hè? Ja, maar dat zijn, al, dat zijn verschillende dingen. Gewoon het heffen van belasting om eh, bijvoorbeeld een leger in, uh, op het been te houden. Of als dan bij ons een bepaalde vorm van onderwijs aan te bieden en zorg, etc. Nog wat anders. Dan uh, de, de, de betutteling, zeg maar, hè, als het dus gaat over alcoholcontroles aan de weg of uh, de controles aan de wagen of uh, het hele rijbewijs gebeuren. Waarin je gewoon een, een onafhankelijke stichting hebt, zoals het CBR of Quango, zeg maar, quasi overheden. Die dus, zeg maar, gewoon vanwege regels iets anders uh, in de portemonnee, uit de portemonnee halen dan belasting. Van kosten. Mm -hmm. He, of dat je dus als stel je wil ondernemen, dat er, zeg yeah. maar door, door dat soort shit, dat je al gewoon zoveel kosten kwijt bent, zeg maar. Of dat je een huisje wil bouwen, dat je, je zoveel ins inspecties moet doen omdat het ooit een keer mis is gegaan. Dat doet, uh, ja, uh. Uh, Het bijzondere is dus ook dat de ervaring hè, op de straat is dat er klaarblijkelijk bij zo'n ambtenaar je door argumenten... Uh, je kunt uitlullen, Dat dat zeg maar... Mm, niet corrupt zou zijn. Terwijl als hij... de grap is... dus dat die ambtenaar denkt... als ik me nu eruit laat lullen, dan ben ik corrupt. Toch? Want... dan pas je de regel... willekeurig toe. Hallo? Ja, ik, ik heb je horen praten. Oké. Okay. Oh, maar is het echt een bom... wat afgaat? Of, uh... Geen idee. Waar, waar gaat het over? <laughs> over... Over hoe wij, zeg maar, die corruptie anders ervaren. Terwijl het is zo'n grappig ritueel. Hoe ervaar jij corruptie dan? Nou, de corruptie ervaar ik dus van die organisaties die uh, om, om zichzelf in stand te houden, ja. uh, meer regelgeving uh, willen hebben. Ja, zoals, ja. zoals ja, de dat... CBR, die dan ja, houdt, dat ook... We ja. willen ook uh, scooters gaan controleren. Precies, dat vind ik dus corrupter. dan ja. inderdaad de ambtenaar die gewoon zijn werk doet. door ja. gewoon te zeggen van ik maak geen onderscheid. En de grap is, de Nederlander wil die corruptie dus juist wel. Maar je vertikt het gewoon om die ambtenaar om te kopen. Oké. Okay. <laughs> ja. We hadden het trouwens oorspronkelijk over... Uh, uh, Suriname. Ja, over uh, Rumi Knuppel, de hoofd voor Suriname. Ja, maar dat is dus zeg maar het verschil. Ja? Echt. Maar hij wil het allemaal menselijker maken. Ja, nou, in, ne ja, in Nederland zou dat dus zijn, biedt zo'n ambtenaar gewoon geld aan. Weet je? In plaats van het tegenaan zitten te zijn. Ja, uh, ja. ja. eigenlijk zijn dat uh, dan, in de, die, die beleving zijn uh, uh, ambtenaren gewoon een soort van bedelaars, weet je wel. Dus je geeft ze een paar centen om van, van het gezeik af te zijn. Nou, we hebben inderdaad hier een hele irritante bedelaar, echt zo'n jengelende bedelaar hebben rondlopen, die straatkrant verkopen tegenwoordig. Ah, oh, maar dat is toch niet zwijgend. Nee, nee, nee, maar deze, deze blijft, blijft achter je aanlopen, weet je wel. En hij heeft een heel, heel zeikrig toontje in zijn stem ook. Meneer, <laughs> ja, meneer, meneer, Nee. Ja, dat is echt wel, ja, dat, ja. Ja, ja, ja, en dan zeg ik ook van, uh, nou ja, goed, ik, ik, dat de verhaal doet er verder niet toe. Maar in ieder geval politici, die, dat soort mensen geven ze gewoon geld van... Uh, ...blijf uit mijn buurt, weet je wel. Ja, precies. Ja, uh, uh. in ieder geval, hij wilde politiek menselijk maken. Ik, ik ben trouwens inmiddels uh, vrienden met hem geworden op Facebook. Met wie? Met uh, Bedelaar? Nee, nee, nee, nee, niet met Bedelaar. <laughs> nee, met de hoop <laughs> van Suriname. Oh, en, het lichtpuntje aan het einde van de tunnel, ja. De, de, de Surinaamse libertaire. Uh, Rumi, uh, Knop... Rumi Knoppel. Rumi Knoppel. <laughs> ja, maar. Uh, ja, maar... Nee, ik, ga, ik, ga, ik ga vragen van de week even of hij misschien wil de volgende week komen. Ik denk ik denk we moeten zo'n slecht verhaal over vertellen dat hij, als hij dit hoort dat zegt ja nou kom ik bij jullie in de uitzending weet je wel ik wil even, even Rumi, mijn naam. Rummy ja, uh, Nou Net als elke poon die wilde dat zijn naam per se goed uitgesproken werd. Het, het doet mij denken, zeg maar, dat hij het verhaal uitgesproken. Ja, zijn naam is verkeerd gespeld. Hij heeft nog een keer een uitgever helemaal bont en blauw geslagen. Omdat hij de naam ja. elke poon verkeerd had geschreven. Ja. Okay. Heerlijk ik. <laughs> maar we dus hebben het over meneer Knuppel. Hè? <laughs> ja, waar het verhaal mij dus aan doet denken, en daarom reageer ik dus op, dat besef ik niet, ja? De Vorige week. Ben ik geweest bij de uh, demonstratie hier in Groningen. Dat is van dwangarbeid uh, nee. Okay. Dat zijn dus de mensen die uh, in de participatiesamenleving niet uh, verplicht aan het werk we, uh, willen worden gezet. Ja. Om, om, om, zodat ze bijvoorbeeld hun eigen baantjes verdringen. Wat al gebeurt. Ja. Hè? En uh, zodat zeg maar, uh, de baas uh, uh, wel... Uh, Winst maakt, maar je uh, dus eigenlijk een soort tweede rangs burger wordt. Ja, precies. Dan word je hè, onder het minimumloon, moet je dan uh, op bijstandsniveau je oude baan doen. Ja, ja dat, is, dat is ook heel fout. Ja, dat is, ja, dat is dus uh, ook een vorm van corrupt en moderne Ja, maar dat is een hele serieuze. Dat is waarbij ja. de overheid eigenlijk uh, zeg maar zowel uh, alle maatregelen maakt waardoor mensen niet meer aan het werk mogen, door bijvoorbeeld uh, Dingen zoals minimumloon op te eisen en uh, ja, allemaal uh, regels uh, verboden te geven over wie welk werk wel en niet mag doen. En ook ja. uh, te belasten het werk. Uh, ja. sommig werken, uh, dat is uh, voor 15 euro per uur zonder belasting, uh, zou het wel bestaan. Maar het bestaat niet meer uh, ja, als het door belasting uh, 17,50 per uur gaat kosten. En dus de overheid is dus, heeft heel veel uh, greep op die banen of ze wel of niet bestaan. En heeft er ook verantwoordelijkheid in. En dan vervolgens, als mensen die baan kwijtraken, buiten hun schuld om, zou je kunnen zeggen, dan moeten ze verplicht aan het werk. Daar. Dus alleen <laughs> dat heel zeg raar. maar. Ja, dus dan, ja, dan ja. heb je zeg maar, de, de macht om mensen hun baan uit te ontnemen en de verplichtende macht om mensen aan het werk te zetten, heb je dus bij hetzelfde orgaan. Nou, dat, is, ja. dat lijkt me echt een recept zeg maar, meestal doen ze van, uh, van, dus printjes, uh, van uh, heel vaak P van de A-leden, zeg maar. Yeah ambtenaren die hun baan te laten uh, behouden. Die vormen dan allerlei nieuwe stichtingen, waarmee die werklozen met een ander soort re-integratieproject aan het werk zouden worden geholpen. Zeg maar. in, ja, ja. in de praktijk helpen ze zich uh, alleen Zelf, ja. voor uh, zichzelf voornamelijk aan het werk. En, en dan krijg je van die workshops. En, en ja, dat is heel schijnend. ja. Dat heb ik ja. als. Uh, dat zijn van die mensen die hebben dan geen zetel. En dan krijg je een of ander baantje voor een ja. ton per jaar. En dan mag er nog een, een, een secretaresse bij. En het moet een kantoortje hebben. En dan moet aankleding. En dat, is echt, dat is echt onze corruptie. Ja. Dus oh, dat, kost, moet... dat, dat kost zeg maar twee, drie banen. En dan gaan ja. dus twee, drie mensen verliezen hun baan. Door die extra belasting moet worden gegeven. En dan gaan zij heel ineffectief... Ja, wat die mensen soms doen is dat ze dus een baan van een uitzendbureau koppelen. Dat heb ik meegemaakt in deelbaar. Dat was een bureau dat koppelde bestaande banen van uitzendbureaus aan kansrijke kandidaten. Dus dat waren mensen die uh, eigenlijk altijd in het bedrijfsleven hadden gezeten, de juiste kwalificaties hadden <laughs> en nog maar net hun baan kwijt waren. Dus dat waren mensen die uh, hadden nog een enorme goede aansluiting met de arbeidsmarkt. Er waren bestaande banen uh, bij het uitzendbureau die binnen hun uh, ja, capaciteit vielen en dan dat was dus een orgaan, daar werd dus uh, ja, meer dan een ton belastinggeld aan besteed, om die mensen aan die banen te koppelen. Het was gewoon schandalig. Mm -hmm. De, gewoon een, dat uitzendbureau dat bestond al, zeg maar, dat die baan had. Dus daarbovenop was er nog een overheidsorgaan die dat mensen, die mensen gingen koppelen. Het was heel, heel, heel slecht. Ja, en dan vaak ook nog met heel veel subsidie nog. Ja, nee precies, daar zat meer dan 100.000 euro in. Nou, dat is, uh, ik, ik, ik ben van mening dat 100.000 euro uh, plus, dat is, uh, dat is verantwoordelijk voor twee, drie banen die zijn verloren. Ja. Ik denk dat, uh, nou, laten we zo zeggen, dat elke ton uh, belastinggeld die wordt geheven, die kost op zijn minst twee banen, lijkt mij. Ja, en dat kun je wel, uh, dat kun je wel bijvoorbeeld hè, tegen een uh, minimumloon zeggen. Maar in deze constructies, dan heb je zelfs geen arbeidsvoorwaarden meer. Eigenlijk uh, spreek je dus, uh, heb je dus wel een arbeidsafhouding, ja, ja. een arbeidscontract. Ja. Met alleen maar. Je hebt het nu over de slavenarbeid. Echte slavenarbeid, wat, wat nu een beetje aan het ontstaan Ja, precies. Maar goed, ik, ik was dus met die mensen in gesprek. Ja. En ik heb het allemaal wel gezien, weet je wel. Ik ja. heb het meegemaakt. En ik ben er zelf altijd creatief mee omgegaan. Ja. En uh, als je gewoon in een bepaalde maatschappelijke positie zit. Met aantal diploma's weet je wat, ja, dan moet je gewoon goede analyse maken over je eigen perspectief. Want uh, zo'n coach, ja, die vertelt ook maar wat ze net in een uh, tijdschrift heeft gelezen, zeg maar. Okay, <laughs> yeah. Dus die past het ook niet uh, op je toe. En dus je moet zelf het initiatief nemen, maar yeah. je dus in, in deze vormen van corruptie yeah. daar een beetje spieguleren. En dat, uiteindelijk heb ik ze dat ook teruggegeven. Van, ik vind het fantastisch dat jullie hier een eh, signaal aan geven. Zeg maar. Ik denk niet dat dwangarbeid communiceert aan de mensen eh, die erover gaan. Want die zien dat gewoon niet zo. Zij zien het echt als kansen en perspectief. Maar wat je ook doet, blijf vooral trots. Dat, zo hebben we dat aan elkaar uitgewisseld. Maar het is uiteindelijk, denk ik, eh, eh, dat... dat het mijn figureren, dus een beetje creatief omgaan met de materie, mij meer helpt dan hun geklaagd voor de uitkeringsinstantie. En ik denk dat dat ook meer de insteek... Nee, ooit klagen, dat heeft hij. Nee. Nee, precies, want je stelt jezelf dan al kleiner op. Ja, je moet altijd heel blij en omarmen. Ja. Als een overheidsinstantie mij iets aandoet, dan, uh, dan, dan ben ik altijd heel dankbaar en blij... Ja. Ik wil gaan klagen, maar ja, dan, dat, dat loopt altijd slecht af. Uh -uh. Nee, ik, ik, denk, ik, ik wacht, ja, ik, ik denk niet dat ik het moment in mijn leven ga bereiken. Maar als ik het moment bereik waarop ik uh, en mijn medestanders meer geweld op tafel kan brengen dan de overheid, ja, dan ga ik misschien anders ermee om. Maar ze zullen nu altijd aan het langste eind trekken. Het, het, het doet me een beetje denken aan mijn kindertijd. In mijn, in mijn kindertijd hadden wij op het plein. Uh, we hadden zeg maar, als we gingen knikken, hadden we een beetje ongeschreven regel, dat degene die verloor, die mocht zeg maar de inzet van het volgende potje bepalen. Dan denk je, nou wat zot, hè, waarom zou je dat doen? Maar dat was zeg maar een soort ongeschreven regel. Dus je ja, verloor, mocht mag je zeggen, nou volgende potje. En soms dan mm -hmm. deed, deed, deed je bijvoorbeeld alles. Of, uh, dan, dat betekende dan dat je gewoon de inzet van het vorige potje, die je had verloren, want jij was verliezen, dus je mocht de inzet bepalen, zei je... Uh, ...jou en mij inzet samen. Dus wat we vorig potje hebben ingezet in zijn totaal... Nou, ...dan moest je natuurlijk wel zelf ook weer diezelfde hoeveelheid inzetten. Hè? Dus een soort uh, double or nothing. Nou, we hadden dus op het school, uh, of op ons plein, niet op het schoolplein... ...bij onze plein, we één iemand... ...en die had heel veel knikkers en die deed altijd alles. Dus die verloor dan een potje en dan alles. En dat was onze ongeschreven regel: Als je verloor, mocht je, je inzet bepalen. Nou, dan verloor die weer en dan weer alles... En dan verloor hij weer en dan weer alles. En dat, dat ging soms wel. Ik, ik heb wel eens meegemaakt en we begonnen met één knikker. We hadden allebei één knikker ingezet. En op een gegeven moment, ik weet niet, volgens mij zaten we op 128 knikkers. Dus uh, nou, reken me uit hoeveel. Dat was potje 7 of 8 zou het zijn geweest. En toen ging er potje 9 weer alles. Dus de, toen kwam er echt gewoon een hele grote dikke bus <laughs> met knikkers <laughs> uit het huis om die inzet te bepalen. Dat was nog steeds mijn ene knikker waarmee ik het eerste potje was begonnen... Plus al die keren dat ik had gewonnen. Maar onze omschreven regel was, we verliezen een bepaalde inzet. Dus we zaten op, op een gegeven moment echt op een kapitaal. Maar diegene was in staat om eigenlijk altijd uh, meer knikkers in te zetten... Uh, dan wij onze uh, winning streak konden volhouden. He, normaal uh, won hij een of de tweede of derde potje. Nou, en ik, uh, zoals ik zei in mijn geheugen, volgens mij ben ik wel tot potje 7 of potje 8 gekomen. Maar de inzet van diegene die degene konden zeg maar altijd meer inzet op de tafel leggen... ...dan ik kon uh, winnen. Snap je? Ja, ja, ja. En dat is, dat is precies wat de overheid kan. Ja, ja ik, ik wou bijna zeggen... ...je lijkt wel de centrale bank van Amerika. Ja, je, je kan wel met... Kan wel met uh, ...encryptie bezig gaan... ...en proberen geheim te doen. Je kan wel gaan klagen of moeilijk gaan doen. Maar zij zullen altijd... ...zij zullen je gewoon in een kooi stoppen. Ze zullen je gewoon boetes geven. Je wordt gewoon langzaamaan weggeslepen. We zitten nog niet in 1984... ze dus gaan ons niet helemaal breken... Ja, we worden niet uh, met ratten in kooien op ons hoofd opgesloten, oneindig, maar ze, ze kunnen gewoon alles wat ze doen. En iedereen is een misdadiger. Door gewoon te leven overtreed je de wet. Ja. Zo simpel is het eigenlijk. Dus het, het, het heeft over het algemeen geen zin. Nou, ik, ik, je moet dat onder ogen zien. Als je echt van de overheid af wilt, dan zul je gewoon gewelddadig moeten worden en gewelddadiger dan zij kunnen zijn. En dat is nogal wat. Zij kunnen, nou heel, wat, ze kunnen heel wat teweeg brengen. Ja, ik heb dat omge... Oh, kijk. Oh. De AVD luistert ook mee trouwens. Ja. Maar ze nu al, ze luisteren nu al mee. Nou, ja, best luisteren ze luisteren nee. sowieso al mee. Maar, uh, oh. ik, ik, ik weet dat ik het onderspit ga delven. Let niet op we hebben nog niet uh, bom en doen. jihad en dat soort dingen geroepen nee, elkaar, maar... nee, nee. Dat willen wij ook helemaal niet. Wij willen niet een geweldige Nee, maar... Wij bak... willen eigen verantwoordelijkheid over ons ja, nee, Maar mag ik even wat uh, tegeninbrengen nog? Want we hadden het over hoe ga je met politieagent om. En wat ik zelf uit eigen ervaring heb meegemaakt, is gewoon als je heel veel charme gebruikt. Dus, dus je bent niet boos. Ja, maar alleen jij kan dat, Johan. Nee, jij, nee, nee, jij, jij kan zo. het ook, joh. Je bent een grote smeur hier, man. Jawel, nee, je, uh, je komt de agent tegen en je kan er twee kanten op gaan. Als jij ja. al uh, zeg maar, uh, een gesprek aan gaat dat altijd eindigt met uh, ja, jullie, zijn, jullie moeten boeven vangen, ja, dan weet hmm. je dat je het onderspit gaat delven. Ik kan ook gewoon sympathiek en aardig blijven. En, en, en, en zeggen van, hoe uh, ja. was je dag? En uh, ik ben zo blij dat ik jou ziek voel me zo veilig. En, uh, weet je wel? <laughs> <Ja>. <laughs> maar complimentjes Ik vind dat jij meer nou, nee, ik dat, vind vind ik vind dat jij betaald zou worden naar jouw prestaties en zo. Ja, ik, ik, ik, nou, kun je, nou, dat kun je gewoon altijd doen. Of, of, je, of hij nou wel de boete ja, niet. Ik, heb, ik heb meegemaakt dat ik aan de wildplassen was met een groepje gasten die uit de kroeg kwamen. Ze hadden lekker een steegje de muur nat te maken. En ja, er komt toevallig motoragent een motoragent het steegje binnenrijden. ja. Moesten we dokken. Ja, gewoon. Ja, er ik, ik, ja, ja, was een beetje die situatie. Eentje die, die kwam meteen naar de agent toe en die had lullig lol uit zijn broek hangen en alles werd nat al ronden. En die agent zat in de lach, weet je wel. En uh, ja, ik, ik bleef gewoon heel aardig. Ik zeg: Ja, sorry, ik weet dat we fout zijn. Uh, moet ik hier betalen? Waar die agenten al dubbel van het lachen. Vanwege die gastische broek aan het nat maken was. Ja. Eigenlijk was het dus gewoon een menselijke interactie. Ja, precies! Dat is vaak zo. Ja. Het is echt ook niet zo dat iedereen in de overheid, in de ondersteunende of ja. machthebbende laag. Nee, en de boete, de, boete werd, de boete werd kwijtgescholden. Dat, de volgende keer niet dat ze ons ja. willen vernietigen of zo. Of zo. Sommige mensen geloven echt dat ze goed bezig zijn, ook in de politiek. Ja. En ze menen daadwerkelijk oprecht dat het goed is om hun goede ideeën te laten betalen door ons allen gemeenschappelijk. En om ons daarin enige vrijwilligheid ook gewoon uh, te ontkennen. Dat, dat zien ze gewoon met uh, droge ogen en volledige goedheid uh, zien ze dat gewoon gebeuren. Mm -hmm. en zonder dat ze daar nou uh, hele secundaire gevoelens van uh, corrumperende macht bij hebben. Mm -hmm. ja, maar goed, het neemt niet weg dat ze uh, fout zijn. Uh. Maar er is nog we er moeten moet trouwens nog even verder uh, gaan hebben over Suriname. Over uh, de, de messias van Suriname. Ik, ik ga kijken of ik volgende week een uitzending kan krijgen. Dus, uh, ja. Ik zit nou op uh, zijn Facebookpagina te scrollen. En ik ben eigenlijk de hele gesprek al langs naar beneden aan het scrollen. En dan moet je even raaien bij welke datum ik ben. Nou. Ah, gok augustus. Nee, nee, nee. Ik ben nog steeds... Ik ben net april door april heen gescrolled. 1 april. Ja, als je met de vrienden hoort, dan denk ik dat je iedere dag wel 100 berichten van hem ziet. Nou ja, in ieder geval, ja, we, in ieder geval wat we gehoord hebben klonk, allemaal positief. Het eh, lijkt me leuk als hij eh, volgende week in de uitzending zou kunnen komen. Ja. Dus uh, ja, we gaan nu even naar de, de hoop van uh, de Verenigde Staten van Amerika. Want hun hoop is een uh, klein beetje gestegen dat zou het gaan worden, want uh, op het moment dat Trump, uh, nou, laten we eigenlijk zo zeggen zijn tegenkandidaten Ted Cruz en uh, die andere een van de uh, godsdienstfanaticus. Uh, fanaticus, uh, dat hij uh, zeg maar de handdoek in de ring gooien. toen nou, weet, uh, was Trump dus de doodverfde kandidaat. Er zijn nog een paar hele kleine tactieken dat er nog iemand anders zou kunnen worden, maar dat is vrijwel uh, minimaal. Het wordt dus voor de Republikeinen wordt het Trump. En wat er dus gebeurde was dat er op Google bij de Google Search uh, Results kwam de Libertarische partijen in één keer heel hoog te staan. Ja. En Gary Johnson ook, ja. Dus er werd in de een en ander gepiekt, dus de, waarschijnlijk de Republikeinen die uh, niet zo blij waren met Trump, die, uh, ja, ja, ja, ja. Ja, die, die vlogen naar de zoekmachine. Ja, dat is hetzelfde zeg maar op het kantoor, als er zeg maar een bepaald gesprek is geweest, een soort uh, meeting. En dat vervolgens uh, op het internet alleen maar monsterboord. Wordt gedacht. Wordt ged <lacht> <Wat> gekeken. <lacht> dat heb ik wel een keer meegemaakt. We zaten, hadden een gesprek gehad. En toen gingen we terug naar afdeling. zag ik op een paar monitoren: monsterboord. <lacht> nou, dat is. Nou, maar dat is een beetje dit ook. Oh, oh hij wordt het. Oké, okay, dan gaan we ergens anders solliciteren. <lacht> Misschien is er ruimte bij de libertaire. Nou, dat klopt. Dat zou best wel kunnen kloppen, want er is ook nog een ander artikel uh, verschenen. Okay. En het blijkt dus dat, vooral uh, toen het echt duidelijk begon te worden dat het uh, Trump zou gaan worden, dat eigenlijk, ja, dat hebben, want, ja maar het is nog, in de berichtgeving werd nog gedaan, ja, Trump zou het nog kunnen worden, weet je wel? Ja, wat, Sommige okay. mensen kunnen wat beter nadenken en die zeggen, ja, nee, het wordt inderdaad Trump. En die zijn toen ook echt uh, zich gaan aanmelden als lid bij uh, de Libertarian Party. Oh. En dus het is echt sinds die periode, hoe meer het duidelijk werd dat het Trump ja. zou worden, zag je het ledenaantal ja. bij de Amerikaanse LP gewoon skyrocket hoog gaan. Ja. Ja. Ja. Vrijheid van associatie is de, ik denk de, de hoeksteen ja. van de libertarische samenleving. Ja. Ik denk dat daaruit heel veel stroomt, heel veel dingen die we oplossen, los je op met vrijheid van associatie. Ja. Dit is heel goed. Uh, ik zeg niet, uh, ik, ja ik wil niet inhoudelijk, uh, want ik weet dat er heel veel mensen uh, enorme mannenliefde koesteren voor, uh, <lacht> voor Donald Trump. Dus ik, ik, ik, ik geef ze ook niet ongelijk ofzo. Ik, ik, ik, ik vind ze niet. Als ik kijk naar de argumenten, het, ik heb niet het gevoel dat er uh, alleen maar hele losgeslagen rare argumenten, nee er komen gewoon goede argumenten boven tafel waarom ze hem zien zitten en dat, dat vind ik ook wel prima. Maar ik vind het een heel goed teken dat uh, mensen hun uh, feit van associatie uh, gebruiken in deze situatie. En ik, ik, ben, ik ben ook van mening dat dat moet, zo moet, want uh, het, is, het is niet een libertarische kandidaat, Donald Trump. Dat is gewoon niet zo. Dus uh, ja, dat zij die stap maken, dat, dat uh, vind ik heel uh, bewonderenswaardig. Ja, en eigenlijk kan je ook nog zeggen dat Trump van een libertarian moment heeft gezorgd, hè? Ja. ja. Ah, het wordt uiteindelijk toch Hillary Clinton. Ja, ja, ja, als je terug gaat kijken naar, naar die andere Clinton die in het Witte Huis kwam, die had er allemaal dankzij een derde kandidaat. Ze dus had uh, haar toen als tegenpaar, had die Bush. Uh, Clinton stond er sowieso niet goed voor. Daar hebben had het over Bill Clinton in 1992. Uh, en toen kwam er in één keer een derde kandidaat bij, dat was uh, Ross Perot van de Reform Party. En ja, die snoepte zoveel stemmen weg, met name bij uh, Bush senior, dat, dat, dat, dat het uh, Bill Clinton werd. Dus uh, ja, in, in dit scenario zou het dan Hillary Clinton worden, want ik denk dat, ja, de Libertarian Party met Kerry Johnson. Nee, nee, nou misschien, maar. Ik denk dat de Libertarische Partij daar ook heel. Ja, ja nee, wat, wat ik wil zeggen is dat het dan Hillary Clinton wordt. Maar. Eh... Ik weet ook eigenlijk niet waar ik me druk over zou moeten maken. Het is. Uh, Obama is het ook geworden. En ja, ja, Hij is toch ook, ja, ik kan wel omheen gaan. Draaien, ja, maar Hillary maar... Clinton is gewoon een voortzetting van Obama. En, en Bush eigenlijk. Het is een corporate okay. puppet. Ja, klopt. Nou, en ik zou heel graag zien dat het poppetje wat er komt te zitten een heel groot verschil maakt. Ja. Dus Laten we de, ja, alle hoop, hopen die we kunnen opbrengen. Als jij hoopt op een, een, een libertarische kandidaat als president. Nee, nee, nee, nee, dat denk ik niet. Nee, ik denk dat het helemaal niet realistisch is. Het zal, het zal Trump of Clinton zijn. Ja, Clinton, wat ik zeg. Dat, dat lijkt, uh, ja. ja, kijk, kijk, kijk, kijk nee. wat, wat ik zeg, misschien schrijf ik het keer, ja. Klaas. Als, als Johnson dan de, de derde is, dan heb je Trump en dan heb je nee. Hillary Clinton. Hillary Clinton staat sowieso al beter voor uh, als, als Trump. Uh, dus, dus dan ja. wordt het sowieso Hillary Clinton. Als je als derde uh, kandidaat dan Johnson hebt. Johnson ja. hoog uit veel van de, van de Republikeinen. En dus dan ja. wordt Clinton alleen maar groter. Het mooie ja. zou zijn als dan die, die andere gast, hoe uh, heet die nou, die, die verstokte... Ja, ik vind Hillary Clinton, ik kan haar echt niet uitstaan. Nee, nee, nee. Echt... Ik moet zeggen, sowieso ja, hou ik me niet echt bezig met wat politici in, politi of in uh, verkiezingstijd zeggen. Dat is een beetje waanzin om je daarmee bezig te houden, maar ik kan haar gewoon niet uitstaan. Ja, ik, ik ook haar, niet. Ik vind haar fake. Het is zo'n veel malen groter. Het is ja. Het is Ja, het is nog erger dan erg. Ja, normaal heb ik er niet zo heel veel zin in. En uh, stel ik me niet aan bloot, maar ik heb denk ik, nou... Je zou bijna op Trump stemmen om van heel je af te zijn. Nou, ik, ik, ik vind het echt ja. het is, het is zo, Het is van zo'n goedkope simpele aard, dat ik denk van ja. ja, het versterkt me heel sterk in het gevoel dat we inderdaad af moeten van dat we representatief, want daar gaan mensen dus op stemmen. Dan zie ik een tenenkommende fake show en dan gaat er, gaan er 100 miljoen mensen op stemmen. Nou alsjeblieft zeg, je ja. eh, afstand nemen van die groep. Dat is, uh, het is heel triest. Ja, ik zou het bijna willen zeggen: wie zijn dan die mensen die daarop stemmen? Man? Heb je wel eens gezien, dan zit ze bij een of andere radioshow. Uh, of ze houdt een toespraak. En dan is ze zo'n grijns. En dan zegt ze een of andere gevatte opmerking die bij die locatie past. Nee, het is echt het is enorm. Heel erg fout. En heel erg nep. En, ja, maar goed, wij zien dat, uh, Klaas. Ja, maar dat. Ik neem al niet aan, maar ja, maar dat. Uh, Krijgen, krijgen mensen, bij mensen in Amerika een soort, zit er in, haar, in het leidingwater zit daar een soort anti... Nee, nee, nee uh, de televisie. Het zijn mensen, dus, mensen die de hele dag sappen voor de tv zitten. Ja, dat zijn, zijn echt Hillary supporters die... Maar ah, je bij bent op, op, op een gegeven moment teken. zo veel, als je al die programma's kijkt, dan, ik kijk geen tv. Dus, daarom, daarom zie ik dat. Maar als jij de hele dag door tv kijkt en, en dan zie je in één keer Hillary voorbij komen, ja, dan geloof je dat, want ja... Dat past precies in het sapritme uh, van jouw uh, afstandsbediening. Ik geloof. <laughs> ja. Ik geloof het. Ik, ik heb het gevoel dat het is zoveel meer nep. Jij luistert waarschijnlijk ook geen radio en ook geen, je kijkt geen tv. Nee. Ja, zie je wel, ja, daar, daarom zie je dat. Ja, yeah. nee, maar goed om het verhaal weer af te maken waar ik net in zat, het zou dan uh, strategisch heel mooi zijn als dan die, die, die verstokte oude socialist, hoe heet hij nou, die B Bernie Sanders, dus als ja. die dan ook nog eens uh, zoiets heeft van, als iemand hem wijs zou maken, van, die kan, kan die het nog horen ook? Nou, nee, nee, die, die nee, nee. Ligt je al buiten of is hij al officieel uitgeschakeld? Hoe Officieel gaat hij nooit worden. Hij zit al. Uh, maar goed, hij gaat gewoon door. Dus Ik, ik, ik, ja. ik, ik hoop dat, dat iemand een wijs maakt van oké, okay, als je daar uitgeschakeld bent bij de Democratische Partij, dan kan je het nog worden als onafhankelijk kandidaat. Okay. En dat hij dan gewoon doorgaat. Ja. Want die trekt dan weer een hele hoop van die verstokte socialisten, communisten bij de Democraten weg. Maar is er iets op tegen om gewoon vijf presidentskandidaten in te nemen? Nee, maar er zijn er altijd al acht of tien. Oh ja, ja, het ja, ja. Het je hebt de Green Party, de Independent Party, oh ja. de Reform Party. Ja, die... je hebt de... Zijn ze echt zo zijn zijn een hele rits van partijen die ieder jaar meedoen. En, en dan had je nog die, die, die, die ene gast. Uh, uh... Firm Supreme? Nee, ja, die deed je ook altijd mee, ja. inderdaad. Firm Supreme doet altijd mee. En je hebt er nou ook nog... Um... Geweldig. Ja, het is echt moord, dat is al bestormd hoor. Van alle kanten komen ze. Yeah. Maar dat is ieder jaar zo. Alleen dat krijgt nooit media-aandacht. Alle aandacht oh ja. gaat naar die twee partijen. Oh yeah. ja. Ja. Dus nou, eindelijk zou dit jaar dus net als in 1992 kans zijn dat een derde partij aandacht krijgt. En misschien als dan die uh, Bernie Sanders als onafhankelijk kandidaat doorgaat, dat men in één keer zegt: Oh ja, wacht eens even. Er zijn, er zijn ieder jaar vijf of zes onafhankelijke kandidaten die meedoen. Weet je wel? Waarom ja, oh, zou ze dat doen? Ja, omdat hij uh, socialistisch is en in een eigen wereldje leeft. Net als Maduro ja, ja, maar, van Venezuela. Ik, ik, ik weet nog niet, is, is hij officieel al uitgeschakeld? Nee, voor de mensen die wiskunde kennen is hij al uitgeschakeld. Oké, okay, maar dat is dus niemand in zijn partij. Dus iedereen in zijn partij mm. <laughs> denkt nog dat hij het kan worden. <laughs> <laughs> ja... Hij oh, ja, hele... heeft te maken met het verhaal van de... Nee, maar is een oh. het is systeem. heeft te maken met dat verhaal ja. van de superdelegates. Dus hij ja, kijkt misschien ja. naar zijn delegates. En misschien ja, is hij economisch al zo, onder, zo slecht... dat hij dat niet eens doorheeft ja. van... Oh ja, je hebt superdelegates en die tellen meer. En, oh. Ja, ja. Ja, ja, voor, waarschijnlijk weet hij het zelf goed, maar houdt hij gewoon de show in stand. Ik, ik ja, weet ja. niet, ik kan niet... In de... Superdelegates, dat is eigenlijk zoiets van... Um... Dat zijn gewoon mensen die beslissen dat, die, die voorkomen dat zeg maar, ongewenste kandidaten ongewenste kandidaat Ja, het partijbelang is dan hoger dan, uh, dan... Het is als leuk dat jij ook kandidaat bent, maar nee. Mm -hmm. Helaas, ja. we, niet, we gaan niet samen verder. En de TOP, dat die is wel erg, hè, want die kunnen de spelregels gewoon tijdens de race veranderen. Oh, ja, dan heb je, je de partijtop en die zegt, en zo is Ron er Paul eruit gekikt. Ja, ze ja, veranderen gewoon de regels tijdens het spel. Oh, wat een... Want Ron Paul had het eigenlijk moeten worden, weet je wel. Dus, uh, ja, tuurlijk. Hoe ja. hebben ze hem eruit gekikt? Uh, er zijn documentaires over, moet je maar zoeken op YouTube. Het is een heel ingewikkeld verhaal. En dat is gewoon hoe de Amerikaanse politieke werkt. Dat is gewoon... Wij snappen dat niet. <laughs> nee. dat is gewoon geen logica. Zit. achter Maar ja, dat is de logica van okay. een politicus. Uh, ja. van de, de logica van het politieke spel. Ja... Bedacht mij dus uh, tijdens jullie verhaal dat de Libertarische Partij best wel een grappige uh, positie neemt in, uh, in de Amerikaanse um, politiek. Uh. Als je dan gewoon, ik bedoel, ik ben heel erg nieuwsgierig geweest naar de periode van de Red Scare en dat soort dingen. Mm -hmm. uh, met Paul, oh, dat, dat, er zijn ook prachtige filmpjes van. waarin uh, de, het socialisme wordt gedemoniseerd. en het kapitalisme wordt toegejuicht. En dan dat je uit moet kijken voor propaganda. Ja. Dat zijn echt socialistische uh, technieken. Dat is dezelfde idee, ja. Ja, ja. Het was een propagandafilm ja. van de kapitalisme. Ja. Van de wat? Maar van, van, uh, ja, van bezorgde kapitalistische burgers van de uh, Verenigde Staten. Maar dat ze bang waren voor een staatsvorm... die wij eigenlijk nog best nog wel redelijk vanzelfsprekend vinden... omdat we er gewoon in leven. Ja, ja. Socialist. Maar nu dus, zeg maar, het libertarisme... Die dus eigenlijk gewoon een aanval is op het huidige systeem van het, het militair-industrieel complex. Als je dus kijkt naar van waar gaan de meeste belastingcenten... In, in de Verenigde Staten. Ja, nou, ah, in de, in de militaire industrie. Ja. ja. En wat totaal nergens voor nodig is, zeg maar. Omdat handelen is gewoon de meest pacifistische uh, insteek wat je kunt uh, hebben. Dus, en dan ga je dus, zeg maar, als politieke partij uh, daarvoor staan. Ja. Dat is wat ik leuk aan vind, zeg maar. Well. Ja, klopt. De Libertarian Party is al vanaf het uh, allereerste begin dat ze bestonden, ergens in 1971, zijn ze altijd tegen oorlog geweest. En daar heel principeel in gebleven, weet je wel. Dat kan je niet zeggen van een de democrat, ik bedoel, als je kijkt naar John Kerry, Hillary Clinton en Obama, in de jaren 70 waren ze allemaal ja, zogenaamd tegen de Vietnamoorlog, maar ja, nu, nu zitten ze aan de knoppen en wat doen ze, net zo hard oorlog voeren als dat de Republikeinen dat doen, dus wat, wat dat betreft is, is gewoon geen, geen ene moer van uh, Nixon, weet je wel, zijn gewoon albei, allemaal hetzelfde. Hij zou hoop waarmaken, maar Obama heeft natuurlijk totaal niet. Het mini-, mini uh, militair industrieel complex en uh, de, de nex. Nee, nee, nee, die zijn hem behoorlijk dankbaar. Want uh, ja, nu is hij met die drones uh, bezig. Ja, ja. Nee, en eigenlijk wat er eigenlijk meer is gebeurd, is uh, dat de oorlogen wat nu wat meer in het geheim worden gevoerd. Een ja, ja, ja. enige verschil. Ja. Dus. Uh, ja, dus, uh, ja als, als belastingbetaler zou ik daar ook tegen zijn, ja. van uh, de, de, de, de, de wapenindustrie als grootste subsidie, uh, trekken, ja. terwijl dat het economisch belang van die oorlogen, volgens mij valt het ook wel uh, mee, nou, zeg maar. Maar totaal genoeg economisch belang, als je kijkt naar de nee, kosten en baten is het gewoon een enorme kostenpost en je krijgt niks er niks voor terug. Nee, want het uh, land waarmee je dan zou kunnen handelen... Die, dat ligt die dan in ja, Dus uh, uh. en, uh, en dan kun je wel, zoals in Irak, allerlei uh, deals uitdoen... Uh, van, en zeggen, zo ja, staat het in onze grondwet, zoals dat met uh, Halliburton is gebeurd. Van, uh, weet je wel, dat, dat, uh, die kregen dus meer opdrachten... dan de uh, Irakese uh, aannemers. Ja. Terwijl voor de wederopbouw is het beter uh. geweest de Eerkeze aannemers uh, weer uh, te wederop laten bouwen. Dus ja, dus het is gewoon een, een, een, een, een doodgaand systeem eigenlijk. Gewoon een, die manier van denken. Uh, van uh, van oh, geweld, uh, uh, heel veel geld erachter, heel veel macht, een complete bullshit verhaal, hè? heel veel media, heel veel tromgeroffel uh, en... Ja, ik vind het gewoon leuk... dat, dat, dat um, de Libertarische Partij... gewoon als burgerbeweging... zeg maar... de VGN Dan uh, Ja, dit is, gewoon, dit is gewoon onzin. Onzin dat wij... Uh, daar uh, ons voor moeten laten lenen. Mm -hmm. En dat maakt het inderdaad uh, ook... dat het veel dichter bij de waarden komt te liggen... van waaruit het socialisme is voortgekomen. Namelijk... Uh, He, de omstandigheden van uh, de arbeider, maar in dit geval dan de belastingbetalende man of vrouw. Ja, want ja. dat zijn we natuurlijk uh, allemaal wel, belastingbetalende, ja. dus belastingbetalers, unite. Ja. Wow. Oh. Ja, Klaas. Alles goed. Ja, Alles goed hoor. Wil jij nog een laatste wijze woordje zeggen voordat we gaan afsluiten? We, gaan het opnemen, dan. we zijn nog steeds aan het opnemen. Ach, wat een gewauwel. Dat ja. was echt een opname, hoor echt. Ik vind het wel een mooie afsluiting, Klaas. Je hebt het allemaal in één woord samengevat. En met deze gedachten wil ik dan in ieder geval de luisteraars nog een heel fijne, vooral vrolijk, uh, uh, inspirerend en vrije uh, uh, week toewensen. En uh, ja, ik zou zeggen, ja, tot de volgende week! Hello, Oi! right, the a